Welkom bij een nieuwe aflevering van Rhythm Culture. Ik uh, ben weer jullie host uh, Justin en uh, ik zit weer hier met mijn co-host. Uh, ik zal even bij de dame beginnen. Lee, hoe gaat het met Lee? Heel goed, ja. ja, zeker weten. Lekker uh, gewandeld uh, in, het, uh, in het bos, uh, ja. vrijdag al. En uh, gisteren uh, zijn we bij een demonstratie geweest. in, Inderdaad. Uh, in Barneveld. Mm -hmm. en, uh, ja, daar, dat, daar gaan we het ook vandaag toevallig over hebben. Zeker. Maar uh, ja, we hebben ons gisteren uh, ingezet daarvoor. En, uh, ja, dat ja. Was, uh, was heel goed. Ja. Dat, uh, ook de hoeveelheid mensen. Daar gaan we dadelijk inderdaad op inhaken. Hoe we uh, ook, dus ook met, deze, met onze nieuwe uh, gast in contact zijn gekomen. Dat is een mooie link die we dadelijk kunnen leggen. Uh, maar dan gaan we nu even naar Michael, hoe is het? Ja, goed. Ja? Goed weekend. Gisteren feestje, gehad lekker geslapen vanmorgen. Feestje? Nice. Ja. Een beetje kunnen dansen, heb je ook, of bij ja. een persoon die uh, gewoon blijft zitten en gaat kijken? Nee, nee nou, ik ui. heb al uh, <laughs> een beetje de heupen losgegooid, ja. Ja? Oké. Okay. <laughs> ik heb nu nog nou, niet gezien dansen, eigenlijk. Nou, uh... ja. Nee, ja. Weet ik eigenlijk niet meer, voordat we toen al drankjes in zaten. <laughs> Zo vast wel. Nou, dat je daar niet meer weet, dat ja, wel Ja, ja toch? dat is gezellig. Misschien wel. <laughs> nou, mooi. Nou, goed. On feestje. Toch? Ja. Nou ja, dan, dan voordat we naar ons onderwerp gaan vandaag... en dan onze gast... Uh, dan wil ik nog even zeggen, nou mocht je een onderwerp hebben uh, die je graag zou willen bespreken of heb je een bedrijf die je promo kan gebruiken nou, dan kun je bij ons terecht uh, via onze website. Dat is uh, www.rthmculture.com uh, En op uh, social media, uh, Facebook en Instagram is het uh, rthm.culture uh, nou, Stuur ons een bericht uh, en dan uh, nemen we contact met je op, want het uh, is altijd fijn als je ja, gewoon uh, een goed onderwerp hebt die je wil komen bespreken die we nog, misschien nog niet hebben besproken of uh, waarvan je vindt dat er te weinig aandacht aan besteed wordt. Uh, en als je een bedrijf hebt, natuurlijk. Uh, ja, Promo is altijd uh, goed. Is nooit verkeerd. Zijn we zo terug? Yes! Uh, nou, vandaag. Ik zal even een, uh, uh, vertellen hoe we in contact zijn gekomen. met onze gast vandaag. Uh, wij waren, hè, zoals Leo ook zei. Uh, bij een demonstratie gisteren. Dat was uh, March uh, for Freedom. Police for Freedom. Police for Freedom, sorry. Yeah. En uh, nou, we, ja, het ging heel goed. Hè? We waren daar en uh, heel, heel druk. En uh, fijn ook dat, uh, dat er zoveel mensen zijn die opkomen <laughs> voor de Freedom. Um, en uh, op een gegeven moment uh, liepen wij uh, bij een uh, zebrapad. En uh, toen uh, werd uh, onze gast Emiel uh, Muller uh, ja, aangereden... Uh, waardoor wij eigenlijk wel schokken en uh, te hulp zijn geschoten. En uh, toen is Lee uh, daar verder op uh, met uh, Emiel uh, in gesprek gegaan... en uh, ja, eigenlijk gevraagd of uh, hij het leuk vond om uh, uh, met ons in gesprek te gaan. Uh, nou, dan wil ik onze uh, gast welkomen. Uh, Emiel Muller. Spreek het zo goed uit? Miller, ja, Miller, ja, oh, okay. ja, Müller, ja. Nou goed, euh, nou, ten eerste, hoe gaat het? Dat zullen we daar even bij beginnen. <lacht> is wel Mijn lichaam is... Uh, ik kan overal tegen, elk virus. Uh, dat maak ik niet onder <tie> <Ja>. <tie> Alleen Het is helemaal goed. Ik denk dat ik wel een jaar op 40 mee 40 meega. Ik ben naar 62. Dus ik denk wel dat dat goed gaat. Ja. En we hebben natuurlijk als, als mensen in Nederland... en mensen wereldwijd... we ja. een aantal psychopaten die proberen... De, ons, uh, daar kom een beetje voor, van de weg te rijden. Ja. En Wij als mensen willen het beste, wij willen onze kinderen het beste geven. En dat lukt eigenlijk ook wel, als je ons een beetje de ruimte geeft, als je ons vrijheid geeft. Mm -hmm. En er zit het al in, geven, vrijheid is een geboorterecht, wat is te geven? Alleen dat is wel wat uh, we onderweg aan een virusinfectie hebben opgelopen. Mm -hmm. Dat er een aantal clubs zijn, hè, de politie en de, de WHO en het. Uh, heb je World Economic Forum en Bill Gates, al die figuren, denken dat zij ons leven moeten sturen. En ons wat vrijheden kunnen teruggeven of geven. En dat dat oké okay is. Ja. En uh, we zitten dus in een hele verkeerde uh, it, rabbit hole, in een verkeerde metafoor. Ja. Uh, en we zijn dus ondertussen van de weg gereden. We zijn ook natuurlijk onderweg ook uh, lui en uh, uh, laf geworden als cultuur. Kijk, als je Serviërs de ruimte geeft, die gaan met 100.000 man gaan naar het parlement toe. Zijn ze kappen met die uh, avondklok. Ja. En wij lopen 10.000 man, het moet natuurlijk Mark en miljoen zijn eigenlijk, gegeven de belangen. En als je elke ouder gaat interviewen, van wat, wil je, wat wil je eigenlijk voor je kinderen? Hoe belangrijk vind je het dat hij niet van de weg wordt gereden door een politiebusje of door Klaus Schwab? Mm. Nou, dan zullen mensen zeggen, nou wie is dat dan precies? Klaus Schwab en het busje vind ik een beetje vergezocht. Maar als je maar vijf minuten googelt of je zegt, een mini-documentaire zit hierover, is je ook wel dat mensen zeggen, oh, dat is niet zo chic. Nee. En volgens mij is dat wat al in hele brede lagen leeft, alleen het, het mechanisme, Cognitieve dissonantie en willful ignorance is zo sterk, ja. en dat is neerd door de psychopaten, dat wij met elkaar per saldo slap en angstig en indolent en nou ja, wat we niet zijn, en dat we ons niet aan laten leunen daarom, moeten ja. we eerst en over onze, onze kop worden geslagen, uh, of we een busje ver worden gereden, of dat we in actie komen. Ja, precies. Nou ja, zeker. Ja. Ik, uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, als we naar het begin gaan, waar is het voor jou begonnen? Want uh, ik, ik denk niet dat jij uh, gewoon in één keer zoiets had van, uh, ik ga nou gewoon uh, vechten voor vrijheid. Dus waar, waar, waar is het helemaal begonnen, jouw levenslijn, zeg maar? Nou weet je, ik, heb eerst ik ben jurist, ik ben eerste rechter, ik ga internationaal recht. En daar had ik zo'n hekel aangekregen, gekregen, ik dat deed, zes jaar ook gedaan, oude stijl was het toch. En toen ben ik van de uur omstuit, ben ik een half jaar gefietst in Amerika ben ik voor Artsen zonder Grenzen gaan werken in Oeganda oh, uh, nice. En uh, een tijdje gaan uh, werken als uh, jurist in een ziekenhoekerscentra. Een heel verhaal. Toen ben ik een boot gaan bouwen. Ik dacht, ik wil dit niet meer zien. Dit was allemaal zo hopeloos. Ik wil gewoon een stevige mens zijn. Vrij mens op het planeet. En, uh, een prachtig planeet. Mm -hmm. een boot gebouwd. Maar ja, er was in een relatie. En de, de relatie was eigenlijk een minnares in die boot. Mm. <lacht> ja. Dus dat vond ze niet goed. Dus toen is het uitgemaakt. Boot weg. Ben ik systeemontwikkelaar geworden, post-HBO? Post -hbo. Toen dacht ik: ik ga die problemen oplossen. Ik ga de ontwikkelingslanden doen. Dan ga ik kijken of ik daar systemen kan maken. dat mensen zichzelf vrij kunnen maken door middel van technologie. Nou, dat is weer zo'n Pipedream, maar goed, dat heb ik een tijdje gedaan. Ja. Uh, en toen werd ik boventallig. en toen kreeg ik een outplacement-traject. Mm -hmm. En toen zei de outplacer: van, wat een waardeloos curriculum vitae heb je kan ik echt niks mee. Mm -hmm. Ik kan een beetje een boek gaan schrijven. Nou. Toen dacht ik: Weet je wat, ik maak het gek. Ik, ik ga een, een, een, een proefschrift doen. Toen ben ik een proefschrift gaan doen en onderzoek naar besluitvormingsprocessen in transitie naar het duurzaam energieregime. Dat vond ik toen wel interessant. Ja. Um, en dat hebben ik gedaan als Associate PhD. Dus moet je zelf lezingen geven om jezelf te bedruipen. Je krijgt er wel een faciliteit van de universiteit. Dat mm -hmm. Uh, maar je moet je wel zelf betalen. Dus ben ik lezing gaan geven over het onderwerp. En dan ben je een gevierde jongen, omdat jij een chic onderwerp hebt. En zo, iedereen van het interessant, al die groene, groene ridders. Yeah. Uh, dus dat ging goed. Maar toen kwam ik ergens halverwege, zo'n jaar of drie. kwam ik tot de conclusie dat het echt helemaal anders in elkaar zit. alles op zijn kop staat. Ik had toevallig energie bij de hand. Maar farmaceutische industrie, voeding, politiek, onderwijs, uh, re rechtelijke macht. En toen eigenlijk tegenovergestelde... van wat zij communiceren dat ze doen. Mm. Ja. En daar zit een, ook... Een, het is niet toevallig van... oh jee, dat loopt net even anders. Maar er zit een, er zit een sturing achter. En toen ik dat ging communiceren op mijn lezingen... kreeg ik geen opdrachten meer. En toen zei ik de promotor van... nou, dat kan je een beetje niet meer zeggen. Want wij zijn hier van de afdeling uh, Comfort. Ja. We willen gewoon geven, een beetje binnen de kamer, binnen de fabriekbesteld van boeken... een beetje rommelen, een beetje nuanceren... en becommentariëren en uh, nuanceren. Nou, uh, daar... Uh, maar niet ons, ons laten vertellen door jou, mm -hmm. door mij, van uh, die hele kamer klopt niet. Dit is een soort gezelligheidsvereniging, sociale werkplaats. Dat vonden ze niet prettig. Dus toen moest ik gaan. Oh. En uh, ja, toen werd ik niet zo brengen, ik twee jaar op het land gewerkt. Gewoon als uh, strontruimen en, uh, en, en hutten bouwen en dat soort dingen. bij een natuurproject. Mm -hmm. En uh, heb ik een boek geschreven. Ik heb mijn proefschrift al een beetje klein. Ik heb omgebouwd tot een, uh, um, een boek. Engels. Een boek. En uh, ik wil dat uitgeven. Wat is de naam eerlijk. van dat van boek? Uh, on Elephants in the Room. Hmm. On Elephants in the Room. Want het is, er zijn niet één olifant in de kamer. Dus ik denk Engels uitdruk. Maar er zijn meerdere olifanten in ja. de kamer. En we zijn allemaal heel erg druk bezig eigenlijk om die olifant te ontkennen. Daarom, dat er pedo-netwerken zijn, ja. dat, er, uh, dat er satirische rituelen zijn... dat er al duizenden jaren lang uh, een, een, ergens bovenin een, een club zit... die de hele zaak aanstuurt, dat kan je helemaal niet zeggen. Mm. Dat is zo. toen heb je dat proberen op een vriendelijke manier in een boek te zetten... en het uitgeven. Dus ik heb er natuurlijk dat wij het niet zo heel wat gehad of zo. Mm -hmm. Ja, dat doen we niet. Dat oh. veel te pikant. Dat is veel te ontluisterend. Ja. Want namelijk iedereen, dat is ook in het boek... Leeft in netwerken. Jij De uitgever leeft in een netwerk met, een, uh, ja, met de dokter en met de notaris en met uh, de voetbalclub en de, mm -hmm. de gezelligheidsvereniging. En als jij zegt: Wacht even, dit is. Hier zitten fundamentele weeffouten in onze, in onze samenleving wereldwijd. En jij, de burgemeester, en jij, politieagent, en jij, advocaat, en jij, uh, buschauffeur, werkt daaraan mee. Je dat je ja. het niet wil onderzoeken. Jij staat toe dat mijn kind en alle kinderen voor de bus worden gegooid. Dat is eigenlijk wat je doet. Ja, dat wil niemand horen. Dus kappen we ermee. Toen heb ik het op Amazon gepubliceerd. En dan krijg je wel een interessant uh, voorbeeldje van... Uh, Ook weer van de weg worden gereden. Mm -hmm. Dus het is een beetje een thema nu, lijkt het wel. Ja. Uh, dus ik gepubliceerd mooie recensies gekregen... van een aantal uh, houten uit mijn oude netwerk. Mm -hmm. En ik dacht, nou, dat, uh, dat gaat vliegen. Want zulke recensies maken zo'n boek tot iets. Anders zeiden ze gewoon een van de vele titels... maar die recensie maakt het iets. Dus ik had mooi, vijf, vier of vijf mooie recensies. En uh, ik dacht, is dat er niet gebeuren, hè? Oh... Dus ik heb er screenshots van gemaakt. En ik dacht, nou, eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb wel even gekeken van een bepaald moment waar ze weg, die recensies. Heb ik met Amazon gecommuniceerd. Zeggen, ja, ja hé, hey, bemoei je niet mee, hè? Dat is onze policy. En uh, anders halen we helemaal eraf. Het woorden van die strekking. Dat vonden we wat als ze reageerden. Maar goed. Uh, en dan komt het, het, het, het leuke drill down van hoe iets dan werkt. Ik had daar, uh, ik, ik zette dat op mijn, uh, op mijn share van. van Drive van Google. Ik zei wat er nou is gebeurd. Hè? Dit zijn de screenshots van voor dat het gecensureerd is. Yeah. Uh, is. En nadat het gecensureerd is. En ik deelde dat met een paar vrienden op Facebook. Die waren niet offline. En uh, <lacht> ik ga weer terug om het document verder aan te vullen met een paar leuke plaatjes. Leuk, mm -hmm. plaatjes. En terwijl ik dat aan het doen was, zie je opeens zie je negen anonymous viewers. Heb ik ook in die google doorgezet. gezet. Oh. Ik, ik, ik heb ook daar een screenshot van gemaakt. Dus je ziet opeens, niemand wist dat. Ik zal het net vers te typen. Oh op Facebook. Niemand was online van mijn vrienden. Ik geef dan drie vrienden. En opeens waren er negen anonymous viewers. En dat is een soort. een, een doorkijkje in hoe Big Tech. Mm. samen met al die andere figuren. samenwerkt. Ja. om dit soort figuren. onder het mijnveld te houden. Dat geldt ook voor jullie. Als jullie een miljoen kijkers krijgen. dan, opeens dan, dan, dan, dan, dan, ja, dan komt er een huiszoeking. Ja, ja. Of zoiets. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. Maar dat is. Het is een soort. Marcus heeft het ooit zo benoemd. Franse filosoof. Uh, die heeft gezegd. Uh, je mag, sorry, in de speeltuin mag je dingen doen, cultureel gezien. Dat doen ze dan repressieve tolerantie. Als het naar buiten komt, is de repressie te sterk. En die zegt gewoon, ik heb een bus over je heen. Of ik haal je licenties eraf. Of ja. ik doe in die studio op. Jullie zijn een stel racisten. Of juist te weinig, te veel Black met haar. Ik weet niet veel wat ze verzinnen. Als het maar persoonlijk stopt. Mm. En dat is de hele tijd het geval. En ik ben daar nu af en toe een, een voorbeeld van. Dat dat, uh, ja. Echt is dat dit ons landje is. Het ziet er zo keurig uit met uh, asfalt en ouderdagsvoorzieningen en uh, straatverlichting. Maar als je stel, dat hebben jullie ook waarschijnlijk al hier naar gemerkt. Als je te veel roert, ja. Ja, dan krijg je uh, donder in de keten. Ja. Heb je dan ook um, het gevoel dat uh, gisteren bijvoorbeeld een gerichte aanslag zou kunnen zijn op jou? Persoonlijke aanslag? Nou, daar was het te, te, te, te ad hoc voor, denk ik, maar ik kan me wel voorstellen dat. Um, ik ben het allemaal niet raar nog zien, daar komt er mm. echt van. Mm. Dat die man. Ik ben natuurlijk meerdere malen op, uh, op televisie geweest. Bijvoorbeeld bij outsiders. Ja, bij NPO. Ik heb daar gezegd dat, ja. Ja, dat, is, dat de Nederlandse staat wordt gestuurd door Klaus schwab Zwarte. Ja. Mm -hmm. En daar zit dus een, een, een implicatie in dat als jij werkt voor Klaus Schwab. dat je landverander bent, je eigen NSB, dan niet verstapel bent. En dat is eigenlijk wat ik tegen hem al zei. tegen die man. Dat is niet nu met woorden, maar dat is eigenlijk mijn houding. Mijn, ja, mijn bij body duiding van wat yeah. zo'n persoon doet. Yeah. Ja. En al, ik kan me voorstellen, als je de gelegenheid bent om net even gas te geven... misschien zo'n Feudiaanse uh, gasverspreking, uh, <laughs> weet ik veel... maar mm. dat die echt, godverdomme, nou yeah. is, daar is klaar ook. Yeah. Who knows? Yeah. Weet ja. Ik. Yeah. Want uh, ja, toen je een beetje zeg maar, in het ja, wereldje zat van... Uh, gewoon wat je net vertelde, hè? al de jobs die je hebt gehad. Wat, wat was eigenlijk echt de druppel, zeg maar? Want, uh, want je zit er op het begin best wel diep in, zeg maar, in, in, uh, in, in, ja, in die world. Uh, maar dan gebeurt er iets waardoor jij die knop uh, omgaat. En wat is dat bij jou geweest? Wat was de druppel van, oké, okay, dit is gebeurd. Oké, okay, en nu is, het, nu is het klaar. Even kijken, hoor. Nu ja, die kan druppel, ik niet meer blind. Ik ben voorbewust... In mijn voorbeeld zit al heel lang, zei, kijk, sinds mijn puberteit lees ik boek over oorlog. Nu niet meer de laatste tijd, maar toen, ik voelde me alleen. Ja. En ik was niet goed met de meisjes en ik had geen leuke brommer en dat werd allemaal niks. <lacht> ik kon wel net goed genoeg leren, maar dat was het enige. En toen las ik boeken over dingen die ik echt vond. Uh, liefde, trouw, mm -hmm. angst. Uh, nou ja, gewoon dingen die ik niet meer in mijn gewone wereld herkende, maar die ik dan vond in boeken. Ja. Dat zie een in natuurlijk met name beschreven. Dat, is, dat, zijn, dat zijn dingen die je te doen. Want dan grijp je het punt om dood te gaan. En dan komen de, de rauwe werkelijkheid wordt dan zichtbaar. Daar heb ik altijd autoriteit mee gehouden. En um, toen uh, werd, de, werd ik door de, de dominee gevraagd om de zonneschool te leiden. Dus toen raakte ik wat meer Ik was toen christelijk vrijzinnig hervormd. En, mm -hmm. en die, uh, die vroeg, uh, wil je dat doen? En toen zei een van die kinderen... Uh, waarom nu vegetariër was. Ik vond het ziekig voor kinderen. En ik had nog nooit nagedacht over vegetarisme. Überhaupt over een existentieel, existentieel thema. En Dus dat raakte mij zo dat ik ben toen spontaan ook uh, vegetariër geworden. Mm -hmm. En toevallig in die tijd ook, allemaal toeval natuurlijk. Um, um, mm -hmm. was de dominee, die begon een, een, een, een studiegroepje over, uh, over het New Age boeken toen de tijd. Heel lang geleden, was ik net 18 of zo. En had je de Aquariesamenswering en de, de Turning Point en nou, allemaal dingen... En ze had een studiegroepje over. En het was een leuke vrouw. Een combinatie. En ze was onbereikbaar. Er was gewoon altijd leuke Leuk, leuk, leuk huidige huidige. Wel eerlijk, ja. ja, toch? ja toch? Dus ik ik, ik raakte een soort geheim verliefd op haar. En ik, ik deed die zonderschool En dat, omdat daar een soort vitale, herkenbare energie in zat. Uh, en ik deed bij haar die, die, die studiegroep. En ik, ik verstond die boeken. En uh, een tijdje, dat, is, dat is gewoon een beetje bij mijn Ik heb gewoon die, die, die universiteit verder afgemaakt op de tijd. Maar toen ging ik fietsen in Amerika en toen waren daar hard nood van gehoord. Eh, boekhandels met 200 boeken. En er stonden al die boeken in die vervolg waren. Yeah. Die boeken uit die vliegheidsperiode met die dominee. Dus toen ben ik daar gaan verslinden Ik heb zeg, de helft van de tijd gefietst. En de helft van de tijd, nee, een derde geslapen. Een, helft, uh, of een derde gefietst en een helft gelezen. Yeah. Een derde gelezen. En daar heet, dat is eigenlijk mijn vorming geweest. En daardoor is dat de, die essentiële die, die belangstelling van wat is van waarde. En nou, er is steeds meer in mensen moeten vrij zijn als je mensen vrijmaakt, of in staat zelf gewoon stelt normaal te kunnen leven, ja. dan komt er goedheid, eh, compassie, eh, waarderen van schoonheid, eh, samen delen, samen spelen, dat komt vanzelf naar boven. Ja. En dat is, spirituele pad, dat spirituele pad is steeds sterker geworden, en sinds die tijd zit er een soort voorbewust triggerlaag bij mij in, dat als je mij triggert op vrijzeperking, dus de beperking van de rest die eruit voortvloeit, mm -hmm. nou dan heb ik een soort, ik ben dus nogal sterk, zo geestelijk, eh, emotioneel als lichamelijk, uh, dat ik dan een soort déjà vu of een visie krijg van... ik moet niet te gek worden, ik, ik, ik doe iets. En dat, doe, dat doen heb ik dan een soort gesublimeerd... of een soort politiek correct vee, gemaakt via boeken... Yeah. via interviews en al dat soort dingen. Maar daar zit altijd die driver achter van... don't fuck with this planet. Mm -hmm. Snap je? Dus yeah. daar, dat is een soort... maar er een druppel meer kan komen, dus nu kan die druppel vallen. En als die agent was stilgestaan... Had ik bijvoorbeeld hè, met, die, met die bus, dat had ik aangereden, dat was gestopt van, Oh je meneer, sorry dat ik heb aangereden. Had ik met zijn een bus getrokken, had ik eens een goed gesprek gehad over Klaus Schwab. Dat zit dus, wat is je ja. druppel? Die ligt altijd klaar. Ja, ja. ja, want ik zag je nog wel een sprintje trekken om er achteraan te gaan. Ja. Omdat je echt nee. met ja, deze ME'er wel echt even een hartig woordje ja. wilde spreken. Ja. En je been was op dat moment ja, ook niet meer belangrijk. Nee. En wij nee. hadden zoiets je... van, oh, gaat het wel goed met jou? Ja, want, ja precies. Uh, ja, je was zo strijdlustig ja. lustig op dat moment. Ja, dat is heel goed. Ja. Zeker. En ja, vooral na zoiets inderdaad. Als iemand dan ook gewoon, ja, gewoon doorrijdt. Ja, dat ja, kan toch je ziet, niet? Je, is is je bent ook chique. mens, hè? Ja. Ik bedoel, uh, je kan wel een functie zijn. Ja, maar... kom op, natuurlijk. Ja. Nou, ik liep daarna naar zijn collega's toe. Mm -hmm. Ik zei, een van die collega's van jou... die heeft zich een beetje vergaloppeerd. Die, uh, die heeft het aangereden. Op een doodslag. Zei ze, nou dus... Oh, oh. Ja. zo. Ja, zo, ja. zo zei, reactie wat, dus... dus de uh, hallo... Jullie zijn agent, je hebben ervoor voor als het goed is, dat, dat dat iets is. Dat ja. is niet, ik zeg het niet tegen een kleuter, ik zeg het tegen jullie. Ja, nou, we zijn hier, we hebben diensten, we staan hier te staan en uh, bel maar 0800-0900 nummer. Ik zeg maar, jullie je toch, yeah. je kan zo naar die vent toe lopen en zeggen dat hij uh, een probleem heeft. Nee, doen we niet. Wauw. Nou, ik ben toen met het 0900-nummer uh, op de janerijn gehangen die heeft dat toen gezegd. we worden teruggebeld door de korpschef. Mm -hmm. Ja, right. Goed, uh, <laughs> ja. dus er is al iets van gemaakt waar ik ga okay. een rechtszaak van maken. Heel goed. En... Uh, ja, moeten we maar kijken of het dan komt. Het zijn grondstoffen, we zijn een beetje algemisten. We zitten in een lode omgeving, mm -hmm. een lood, lood, goud maken. En wij krijgen telkens de gelegenheid om ons mensen op deze planeet, deze incarnatie, om te zeggen, wij gaan daar goud van maken. En dat doen we met elkaar. En dat is alleen maar, bij mij, dat ik je stelkens door de bomen het bos, zie, je ziet de existentiële dimensie van alles. Mm -hmm. Wat doe je hier? Wat, heb je, wat is jouw missie hierbij? Wie ben je eigenlijk? Wat is jouw relatie met die ander? Bestaat er nog iets als een ander? Ben je niet allemaal manifestaties van, het van wordt er emotioneel ermee. Van, van uh, de kosmos is het ja. kookveld waarin hij manifesteert. Nou, dat is als je dat perspectief hebt, dan ga je naar die naar die zich heen Ja. Zinken een neus en je zegt gewoon: Sorry, klaar. Ja, Goed, ja. precies. Lijntjes. En ja. Ja. Zo zou de wereld uh, in elkaar mogen gaan zitten. Ja. ja. Ja, en dat gaat dat gaat zie je als je die mensen de om. vrijheid geeft, ja. Ja. dan zie je al zo in elkaar. Wij ja. willen dat allemaal. Het is ja. niks ingewikkeld samen. En als je systemen ja. gaat bouwen, ja. Ja. systemen, systemen, ja, dan wordt het ingewikkelder. Dus ja. Ja, dan denk je, ja, daar kan ik echt niet meer van doen, want ik er een voor ben. Ik ben een ik ben een psychopaat voor beroep. Ja, dan wordt het niks meer. Nee. Nee. Wat, <coughs> wat hoop je dan met zo uit zo'n rechtszaak te halen uiteindelijk? Nou, dat is misschien een beetje de, de, voor de van misschien een leuke de primeur. Mm. Ik doe toch, ik wil ook aan mijn reet roesten. Ja, yeah, let's go. Uh, kijk, als er, je hebt nu de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Die heeft al die uh, heel veel klokkenluider, agenten en andere figuren ge gehoord. Anoniem vaak, omdat ze dat te eng vinden. Dat kan je voorstellen. Uh, maar dat ligt ergens uh, op een internetplank. Uh, Jan met de pet ziet het niet. Het zit niet in het officiële narratief ingebouwd. Je ziet het niet in de NRC. Of in de RTL, weet ik wat dat ja. soort uh, kletsclubs. Uh, en dan, ik kan daar natuurlijk niet bij, bij die, bij die kletsclubs. Maar ja. in het juridische uh, domein, daar kan je wel iets mee. Als je een rechtszaak hebt waarmee ze iets moeten. Want na Poker is niet iets, je zegt, Ja, joh, ga buiten buitenspelen, dat is we. Daar moeten ze iets mee, denk ik. Mm -hmm. um, en dan zeg je, uh, hoe inzichtelijk, of waar komt het, verdrag, het gedrag vandaan van deze chauffeur? Hoe systemisch is dat? Is dat iets wat die man misschien in een soort... Roep Mo Tjellereek, morfogredische -tjel -tjel in een soort veldbewustzijn... Uh, heeft gemanifesteerd? Er ja. is al een bewustzijn bij die MS, We worden getreiterd, er zijn die vuile, god, die vuile wappies... en het doet maar, dat loopt maar over het zebrapot heen. Uh, dus dat alles soort... dat hij ook daardoor zich min of meer kan verschonen. Ja, ik zat in het veld, sorry hoor, ik kon niet anders. Ik, ja, iedereen doet wat, en wij doen het gewoon. Ja, zoiets, weet ik niet. Ja. Maar dan zit je als het ware met een invoegsituatie. Je kan eigenlijk zaken invoegen informatie invoegen, niet per se in de zaak hoort. Maar dan opeens kan dus die PPOC die, die, die, die verhoren kunnen ingevoegd worden, wat mij betreft, ik moet een advocaat ook hebben natuurlijk, mm -hmm. uh, in die rechtszaak. En opeens is het wel in een mainstream verhaal, want als er dan een rechtbankverslag komt, of het is een publieke zitting, of ik weet niet hoe ze dat precies doen, maar dan blijkt opeens dat het systemisch is. niet een van uh, wappie die de wappierammer uh, die, die, die, die op zijn heupen had, voor mijn heupen, maar... Uh, ja, dat is systeem. En dat is een beetje mijn agenda om het systeem. Ik ben Tijdens mijn, tijden mijn uh, promotieverhaal heb ik altijd gelet op de systemische dimensie. Alles hangt met elkaar samen. Wij mensen maken maar een soort arbitraire categorieën. Oh nee, dat is onderwijs. Nee, dat is politiek. Ja. Oh nee, dat is de provincie. Ja. Oh nee, dat is een buschauffeur. Ja. Nee, er zijn mensen op aarde met rollen. Mm -hmm. En wij worden, ons, wij worden afgericht om in die rol te gaan geloven. Dan ben jij zwart en ik ben wit. Dan hebben wij een probleem? Ja, ja. Want, ja. Maar dat wordt ons aangeleerd. En op school al, want weet je, als kinderen beginnen op school, na zijn een tijdje geleden onderzoek naar gedaan, hadden ze een test gemaakt voor uh, genialiteit, creativiteit. En hoe goed scoor jij als werknemer, als, als mens, als sollicitant op die, scha op die sch uh, schaal? Dat is een test gemaakt. En dan een nou, leuk, nou dat eens uh, toegang pas op kinderen. Mm -hmm. Toen bleek dat alle kinderen van 5 jaar op 98% van de 100, dus 98% zitten op die schaal van genialiteit. Als je kinderen klein zijn, dan zijn ze nog open en, en, en een soort doorgeeflijf ja. voor kosmische krachten. Voor die, die toegang Zeker. tot Akashi Records, hoe je het wil noemen. En dat manifesteren ze dan. Maar dan ga je naar school, en zeg je: Hallo Henky, Cito. Henky, opletten, op ik ben de, ja. de meeste, ik weet hoe het werkt. Die ouders zeggen: hey, Ik ben geen tijd voor jou, ga maar naar, ga maar naar de, de, de, de kinderopvang. En dan zie je, dat gaat het in rap -tum. Als je 12 bent, heb je gewoon nog 15% over of zo. Als je 20 bent, nog, nog 5%. En als je 30 bent, 2% over van je oorspronkelijke genialiteit. Jammer, ja. Dat doen wij op scholen. Dus kan je, je voorstellen, als daar dan eens een keer een psychopathische gen in zit... 2% ligt over uh, de soort uh, existentiële, uh, het echte uh, intelligentie... van wat doen we op deze manier, wie ben ik? Daar weet je dan maar 2% van. En dan zit er een psychopathische gen in, van als jij dan lekker al, al die mommels gaat mappen, word jij de, de opper, uh, opper bitch en dan kan je iedereen gaan piepelen. Gaan mm. Ja, kijk, de persoonbelezen kom je nooit meer uit. Je moet met elkaar een soort reset doen. En dat is een spirituele reset. Je kan het nooit fixen met beter onderwijs of een betere politiek. Allemaal ronddraaien. Wat ze, dat wat Sainzijn heeft gezegd. Op het niveau waar problemen ooit ontstaan zijn. Los je ze even ook op. Dan blijf je god tot ziektes doordraaien. En dat weten die psychopaten bovenin. Zeg je, ga je lekker heel druk maken over je podcast of over je bus of over ja. je, je politieke ja. partijen. Dan ja. niks. je ja. niks. Dus. Afleiding. Succes ermee. Ja, inderdaad. Uh, wat doe jij om spiritueel zeg maar, open te blijven om te ontvangen en te zien wat jouw missie is? Wat, wat, uh... Goeie, Goeie vraag. Goeie vraag. Mm -hmm. um, uh, even een anekdote vertellen, dat maakt wat wat, wat, wat grappig of wat leuker misschien. Uh, ik zat het tijdje geleden ik een beetje doorheen. Mm -hmm. Ik zit zo ongeveer zo nu de teneur van teneur, Maar wat je ziet in het gesprek. We zitten in een of de systeem wat ons alleen maar. Onvrijer maken. Maar waar we blijven rommelen op hetzelfde niveau. Ja. We kunnen alleen maar in onze eigen voet schieten. Ja, nou, heel ver. Dus ik zat ermee, we toen gingen naar de Sinaï. Toen mocht ik nog. Mm. Naar de Sinaï. tweede plaats. Wow. En we uh, hebben weinig geld. Dus we gingen met, uh, met zo'n zo Ryanair. En hadden we een vijf uur stoppen over Praag. En dan was daar... Ik heb iets met bank, Ik ben het mede van uh, een bank. Blijf B. Oh, is... uh, dus ik had er iets mee, Ze dus, dus, zaten in de ING-lounge in Praag. Mm -hmm. Dus in zaten we hadden niemand, daar, er was een carousel met boeken. Mensen stoppen, dus tegenwoordig wel vaker het woord. Boeken die kan je gewoon meenemen, in stoppen. En ja, vijf uur dood te slaan. Ja. En toen zag ik daar een boek wat ik anders nooit zou lezen. Dat is uh, Manifest Your Destiny, van Wayne Dyer. Wow. Ik vond die zelf boeken waar je snel een wordt. Ik nou, moet het dit in die categorie, dacht ik heb ik niks mee. Maar ja, mm -hmm. vijf uur, wat doe je dan? Yeah. Dus ik ga erin lezen, en ik dacht, verdorie. het is de vorm. Ik ben ook mindcontrolled, ik ben ook zo'n muppet als iedereen, dus die ik dat ook natuurlijk fijn uh, nabijs. Ik ben ook zo'n muppet, want wat hierin staat, is gewoon een prachtige, uh, gecondenseerde vorm van alle zes tradities. Zoals ik, ik doe het nu al wat waargaan, ik heb er honderden boeken over gelezen. Ik dacht, God, verdorie, hij is echt heel slim. Hij heeft het geweldig goed opgeschreven. Mm -hmm. Ik heb het boek in één keer uitgelezen, maar hij zei, ja, boeken lezen is prachtig, maar wat je moet doen... Om je eigen lot te manifesteren, manifest your destiny, ja. is uh, uh, manifesterende meditatie. Hmm. Toen heb ik, um, dat meteen, ben ik meteen gaan doen, dat strand al in de cinema, in de um, en heb ik mijn, mag niet zeggen wat het is, dan is het een goed ding maar ik heb dat, ben ertoe dat gedoemd, dus uh, s'morgens een half uur, en zaterdag een half uur, s'morgens heb je de A-klank, dus de manifesterende klank van ja weet ja. Oh. Uh, dus een kwartier wow. chanten en dan een kwartier stilte. En s'avonds ook is het het oomklank. Dat Dus oh. dankbaarheid voor het emotioneel. Mm. Oh, ja, dat uh, het ook, ja. Dankbaarheid voor datgene ja. wat zich dan, bij, niet in mijn bewustzijn, maar zich gemanificeert. Dat is een soort van vertrouwen in de kosmos. En daar ook een, stilte, een, een, een kwartier wow. stilte om dat te bekrachtigen. En dat doe ik na anderhalf jaar. Uh, en dat is hoe ik mezelf een soort van een gronding voorzie. Naast het intellectuele werk, maar dat is, een soort, dat is eigenlijk een beetje een soort uitloopartikel, Want het intellect is gewoon zo opgeblazen toestand. Zeker als je het sec neemt, dan krijg je van dat soort clash praktijken Agenda 2030, mm. al die zooi. Het zijn gewoon intellecten die zijn losgezongen. Het transhumanistische idee, democratie, ja. dat, dat soort verhalen. Ja. Dat is intellect. Dat is, een, dat is eigenlijk een, een, een satanistische kaping van intellect. Het intellect is prima, net als voeten. Ik ben heel blij met mijn voeten. Geweldig, speelt het al 62 jaar? Er, doen ze dat die voeten? Zonder enige aandacht. Mm -hmm. Daar ben ik trots op, trot. Daar ben ik heel blij mee. Intellect zou diezelfde orde van grootte moeten hebben. Geweldig. Gebruiken waar het voor gemaakt is. Daarna kappen. Ja, niet de geleid de... de... ja. worden ja. door de spirituele dimensie. En dan is het een prima dynastie. in dat is vandaag moederdag. Mm -hmm. Ik dien mijn vrouw. Iedere man zou zijn vrouw moeten dienen. En ook het mannelijke principe moet het vrouwelijke principe dienen. Moeten samen. Eén worden. Yeah. Yeah. Samen ben je één. En is het mannelijke principe is dan krachtig en moedig. En dient, het vrouwelijke principe, dat, dat tekent tegenover generaties. En dan ben je ongeslaanbaar. Yeah. Dat dien je er tegen en dat is precies wat we nodig hebben. Niet al dat marginale geneuzel van politici, of, noem het maar. Maar dan moeten we, we the people, moeten gewoon herkennen wie we zijn. Gewoon het herkennen, we weten het al lang. Mm -hmm. We moeten teruggaan naar de uh, van vijfjarige leeftijd en zeggen, wie ben ik en wat is mijn taak? Die kinderen weten dat meteen. Die ouders zitten ergens dus te, te, te, te, te fantaseren in blogs en, en, en kranten. Er en, en, wordt helemaal niks. Dus, ze zijn zo de weg kwijt. Ja. En, en, denk maar de Bijbel. Zalig zijn de kinderen. Mm -hmm. Ze zullen het dat Koninkrijk van God beërven. Dat is het meer dan je denkt. Ja. ja. ja. ja. ja. Zeker, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het, ja, het is ook zeer, zeer belangrijk inderdaad. Om, om ook, ja, toch dieper... Ja, enig, we moeten toch echt, ja, moeten. Natuurlijk is het wel een keus, maar... Ik geloof wel dat we inderdaad gewoon dieper moeten gaan... om sowieso, uh, sowieso je journey ook te, te kunnen achterhalen. Maar ook gewoon om um, ja, grounded te blijven. Maar ook te weten wat uh, te de aarde te respecteren. Alles wat de aarde voortbrengt te respecteren. Want ik denk Zeker. ook, ik denk ook dat, daar, dat het daar ook stuk loopt. Uh, omdat ja, veel mensen gewoon alles voor lief nemen. Omdat ja, we, we worden wakker... Uh, hè, we gaan doen wat we willen en uh, dat kunnen we dan elke dag doen en omdat we denken dat dat gewoon normaal is ja denken we ook gewoon ja. vaak dat we gewoon alles altijd in de hand hebben terwijl eigenlijk uh, als we er morgen niet meer zijn dan weten we het nu niet dus zeker uh, ik denk ja. ook een beetje uh, appreciation een beetje hoe noem je dat het Nederlands dankbaarheid. ja dankbaarheid ik denk nou, dat, ik, dat hoogste, wat je nu beschrijft is de hoogste frequentie hè ik denk ja. Tesla ja. Frequentie, ritme en, uh, en energie. Mm -hmm. uh, wat jij beschrijft is de hoogste energievorm. Hoogste frequentie. Mm -hmm. Dankbaarheid. Dat je je realiseert. Verwondering. Ja. Bloemen. Jouw, jouw hele lichaam, dat is, dat is een spektakel van hoe dat kan functioneren. Zelfs ja. als er door een bus bijna overreden. Mm hoe -hmm. je het bij je ziet op die motorkap. Dat herstelt zichzelf. Ik doe niks, hè? Nee. Nee. Ik zit gewoon met een ego. Ik zit een beetje ergens op de bijrijden, Maar met dat lichaam weet perfect wat het moet doen. Stel yeah. dat leg je hem in staat om zich te redden. En de geest. Mm -hmm. Man, je hebt een planeet, het is geweldig man. Iedereen bloeit en groeit. En gaat zo'n spaceship naar, uh, weet ik wel, de om daar te gaan picknicken. Ter mm -hmm. zin in hebben, dan fixen we dat. Ja. Mocht je er zin in hebben. Ja, precies. ja dus de, en dus dat komt allemaal voor dat die vrijheid. Als je mensen de gelegenheid geeft... om die, die, kracht, te, die kracht te manifesteren... Mm -hmm. vrijheid... dan komt de rest vanzelf. Welvaart, welzijn... Ja. de hele flikkers... daarna, daarna... daarom is die vrijheid. Het is niet zomaar een dingetje... ja, je wil vrij zijn, Ja, maar je moet vernodigen... een elektrische fiets ja. met, een, met een vlaggetje erop. Maar je moet vrij zijn. Nee, dat is de essentie... van waar we nu ja. zijn op deze planeet. Ik denk, ik denk dat mensen dat uh, zo opvatten, omdat ze uh, nog van een aardse perspectief bekijken... Ik denk als je meer spiritueel bezig bent, dan ga je op een gegeven moment begrijpen van, oké, okay, vrijheid is niet van, ik, uh, ik kan morgen gewoon weer naar de winkel gaan en lekker winkelen of zo. Uh, dat het veel dieper gaat dan, dan dat inderdaad, ja. Precies, ja, ja, ja. zeker. Wat zeggen jouw vrienden en familie, want toen ze die omschakeling hebben gezien van jou... Dan vraag ik me af, want je bent niet altijd zo geweest. Op een gegeven moment uh, hè, ging die knop die ging om. Ja, je ging ook meer met uh, spiritualiteit bezig uh, of aan de gang. Uh, en toen hebben jouw omgevingen waarschijnlijk gewoon een verandering gezien. Hoe, hoe is dat bij jou gegaan, zeg maar? Nou, ik ben denk ik dus een neo-Bobby. Neo, uh, ik ben het denk ik al jaren veertig. Yeah. <laughs> dus, uh, B-Dad, <laughs> De, der... de laatste tijd gaat het iets sneller. Dat, dat, dan zie je dat mensen ja, die trekken dat niet in hun zin. En dus dan zeg ik, ja goed, ik, ik snap het. Maar dat is dan tot voor een jaar of zo. Uh -huh. Maar nu, in nu, eh, Maastricht hebben we altijd een bewust café. Mensen willen bij elkaar komen, we praten over dit soort thema's. Want dat merkten we aan uh, mensen om ons heen. Dus we hebben een café eh, wel, u, mochten we gebruiken samen yeah. Ja. En dan praten we over dit soort thema's. Mensen mochten ook, mochten, die werden gevraagd, deden dat ook graag, lezing geven over hun favoriete onderwerp. misschien mm -hmm. mediteren, soms was het een gewoon een intellectuele lezing, soms was het het maken van iets. Wordt het, uh, piramides of uh, dingen weet ik veel. Mm -hmm. ja. Maar dat werd natuurlijk verboden. We dus dan gaan wandelen in het bos, maar het rechter een keertje. Toen zei een van de mensen van de kerk, als een kerk, oh ja, nee, een van de mensen van het café, zei ik heb een kerk opgericht. Dus ik heb de statuten al klaar. En zeiden, dat is nu wel actueel, want dan mogen we wel met elkaar komen. Toen ja. zijn we dus een kerk geworden, we zijn in het kerkbestuur gegaan. En hebben hebben we, we 14 dagen een kerk af. Ja. Dan gaan we, s middags gaan we beginnen tot avonds. tot avondklok hebben we dat vervroegd. Wat vroeg begonnen. Maar dan houden we lezingen, meditaties, uh, muziekuitvoeringen. Er uh, is dus over community gesproken, daar komen als het ware nieuwe vriendschappen vandaan. Mm. Maar dan vind je elkaar op dit soort thema's andere vrienden of vrienden, mensen die je kende met andere thema's, dat faseert zichzelf min of meer vanzelf uit. Je krijgt een andere sociale kaart ja. waar je je goed in voelt. En um, nu gaan we uh, uh, ook een school oprichten op deze voet. Oh, wat goed. Nice. Uh, ja. Ja. Samen met moeder Ja, hebt, En dat is het Het kost dan niet zoveel hoor, maar dat, uh, gaan we zelf gaan, sponsoren dat. Dan leggen we dat geld bij wat, wat, wat maar nodig is. En dan, nice. 195 per, per kind voor het eerste kind, voor 180 voor het tweede, 150 voor het derde kind. Mm -hmm. En dan gaan we dit onderwijs geven, want eigenlijk een soort, wat we net even over hadden, of het na onderzoek, kinderen in die creatieve uh, bubbel laten, want onderzoek wie jij bent, en ga dan doen wat bij jou past. Yeah. En dan, wij, facilite wij faciliteren alles. Dus als ze willen uh, de machinebank werken, of ze willen de, de bus gaan besturen, of ze willen gaan tekenen. Of wiskunde, yeah. maakt niet uit. Dus oh. je kunnen bijvoorbeeld tot een zeventiende wachten met de HAVO doen. Misschien dus wel nooit de HAVO. maar willen ze het HAVO te doen. Dus ja. ze, ze, ze gaan gewoon kijken wie ze zijn als ze te doen hebben. Als je de dedication hebt, als jij bijvoorbeeld een vrouw, om even bij moederdag te komen, als een kind onder de auto terechtkomt, onder een ME-bus, je tilt die bus op. Je krijgt zoveel adrenaline, daarna moet ze drie maanden regenereren. Mm. Je tilt die fucking bus op en je krijgt een kind te komen, redden, ja. Dat oh, had ik al ja, bij jou. Dat is echt moeilijk. Ja, nou dat had ik al bij ja. jou gisteren. Dat ik dacht van, wow, wat gebeurt hier? Hou even mijn, mijn kind in veiligheid. Ik ga even naar die man, want dit kan ja. niet. Nee, ik was echt heel ja. roos. Een reactie. Ja, een bijzondere reactie. Dat hebben we allemaal in, in beginsel aanwezig. En als je dat met, met, uh, met tien uh, defense Eindhoven mensen doet. Om even een zijstraat te noemen. Ja. Ja. Ja, die moeten natuurlijk niet de M1 gaan rammen. Die krijgen slechte PR mee. Maar ja. ik voel wel heel goed wat ze doen. In de zin van... Jongens, dit is ons land. Ja, en dat ja. jij toevallig dat je daar je betalen voor gestapelpraktijk. Dat betekent niet dat je hier de zaak gaat stoppen. Nee, ja. En van de kant. Niet slaan, maar gewoon stoppen. Ja, niet doen. Ja. En kijk, in onze kerk geef ook les in um, Natural Law. Dat, is, dat zijn de, is de liturgie van onze kerk, Natural Law. En Mark Passio is eigenlijk de vertaler, de moderne, in het Engels eens waar, maar de moderne vertaler van de Hermetische traditie. Hermes Trismegistus. Oh. Mm hij -hmm. is een enorm intelligente man geweest, ook al tot wat hij genoemd uit de Griekse, Griekse oudheid. En die heeft hoe de kosmos werkt voor mensen beschreven. Hoe, wow. die, hoe die kosmische wetten, die ondertussen uh, occult zijn geworden. Uh, occult klinkt dan eng misschien, maar voor de kijkers of luisteraars. Mm -hmm. uh, maar occult betekent alleen maar verbloemd, verstopt. Ja, toch? Het On, onbekende. Verstoppen. Ja, ja. En die kennis is voor ons verstopt. Ja. En dat heeft nu dan, en dat is ook de lading oh, zo bijgegeven. Oh, zo'n culte kennis. Oh, god, dat ja. vind in barnveld, Oh, god, dat culte kennis. Ja. Niks. is gewoon verstopt. En waarom is het verstopt? Ja, omdat anders raak je jezelf vrij. Dat mm -hmm. moet je niet hebben. Dan ga je zeggen, joh, een beetje, weet ik veel, uh, RIVM of uh, de, de Outbreak Management Team. Dan ga je lachen op die lui. Het zijn, zijn piassen. Als je nou. Eh, als als, als een bleut persoon of als goed gelopen persoon. een soort stoomkussens wil krijgen. in je eigen taal. Hè? als ze zeggen met maar, de bewoners van Barneveld. de Vereinde wat er ook. van wat is er eigenlijk aan de hand. Kijk gewoon naar een interview, zo'n soort interview. met Kaag, Rut Schwab, wat er ook. Dan zie je meteen. er is niks. Er nergens bang te zijn. Nee. er is geen inhoud. er is geen angstreden. Uh, er is helemaal niks. Het is gewoon. ken je nog de wisdom of Oz? Ja. Yeah. Oh yeah. ja. So, yeah. Nou, het einde komt dus Dorothy. Komt bij de wizard en dan blijkt dat die wizard. is gewoon een man. Gewoon oh, een Zo'n beetje een pafferige man die staat aan hendels trekken. Ja. Oorlog, ja. moede, uh, angst, uh, COVID, weet ik veel. En, en, en wie trekt aan het gordijn? Wie exposeert die man? Ja. Uh... Is dat niet die tin? Een toch. Een hondje. Het is lang geleden. Oh. Toto. En waar staat Toto voor? Intuïtie. Oh. Toto is de intuïtie van Dorothy. En Dorothy, duurt zichzelf ze haar ego zit vol vastgeplakt in mind control. Samen met de leeuw en de Tin Man. Oh, yeah. oh yeah. ja, dat is lang geleden. De straw Man. Nou, en dieren. zij zit allemaal met z'n vieren vastgeplakt. Ja, maar dat kan ik niet doen. Ik ben maar een Tin Man. Ja, ik ben een lion. Ja, iedereen van wel een reden. Maar ja. Toto, ja. die heeft, ze heeft hem vast. En hij springt uit zichzelf eruit. Net naar het, het bleut natuurlijk, met het hondje nou. Maar die gaat er naartoe, trekt van naar het gordijn. En blijkt dat, dat er gewoon een man staat. En onze intuïtie kan dus herkennen dat de Erik van Rongers in dit geval, maar ook de burgemeester van Barneveld... en Sigrid Kagen, de hele reuter dat zijn eigenlijk gewoon zo'n slapjanissen. Als je bij elkaar zit en zegt, ik, ik wil je niet eens in mijn huis hebben, man. Ga alsjeblieft weg. Ga naar de Curaçao in de hangbap liggen of zo. Maar het lijkt je niet meer zien. We hebben er andere dingen te doen. Het ja. dus dat, is dat, dat allooi. Het is gewoon... Ze zijn niks waard, alleen ze hebben een positie verworven. Ja, ja, nee. En we staan hen dat toe. Het is dus uiteindelijk natuurlijk onze... Uh, compliance, het feit dat wij mee, een spelletje meespelen, maakt dat een spelletje continu. Als wij zeggen van compliance mm -hmm. in vijf minuten game over. Alleen wij doen mee, zeggen oh ja, nee, tuurlijk, ja, nee, ja. U bent de burgemeester en u bent een agent, oh god, nee. Gewoon nee. als mensen zeg je, oké, okay, je hebt me voor mijn sokken gereden. Mm -hmm. En wat is er aan de hand met je Piet? Waar hebben we het dan nou gedaan? Ja, sorry, ik had eventjes last van een moordvergreten veld En uh, ik, dacht, ja, sorry, mijn voedsel los. En oké, okay, nou weet je, zand erover, we gaan gewoon een neut drinken. Mm -hmm. Klaar. Ja. Helemaal niet moeilijk. Alleen, het is enorm ingewikkeld. Dan moet er een rechtszaak komen. Dan moet de BPOC daar een ei leggen. Een hele toestand opgetuigd. Ja. Gewoon mensen op een planeet, die lachen erom. Heb je, heb, je die de, are eternal. heb je daar wel eens aan gedacht... om zelf een rechtszaak aan te gaan? Of heb je dat al gedaan wel eens? Uh, want ja, je, je ja, weet nu? heel veel. En je hebt er zelf ook... Uh, ja, los hiervan, hè, ja. dan wat je van plan bent nu. Maar ja. ook gewoon... Ja, bijvoorbeeld tegen de staat of... Uh, uh, hoger op te, te gaan... Nou, kijk, jouw vraag impliceert een vertrouwen in het juridische systeem in Nederland. Ja, ja. Hij ja. ja, nee. nou, is zelfrechter geweest. Dus, ja, ja. Ja. Heb ik niet. Hij voor middel of de road zaakjes. prima. Je, je, je, je, je kunstgebied past niet, je fiets heeft een lekker band. Ja. Buiten gewoon zeggen, tuurlijk, prima voor. Maar dit zijn. Sorry, ik weet niet wie dat allemaal gaat zien, maar dit zijn angsthazen. Het zijn D66 politiek correcte. Mm. Nitwits als groep. En er zullen er goede bij zitten, tuurlijk. Ik heb altijd goede bij zitten, maar als groep. Je hoort primair, ook als rechter, de intentie van de wetgever te gebruiken. Ik ben jurist, dus ik wil iets meer aan Poel zeggen. Mm -hmm. De intentie van de wetgever is: wij zijn mensen op dit stuk land, Nederland. Het is maar een afspraakje natuurlijk, maar goed, op dit stuk land. We hebben afspraken met elkaar gemaakt om elkaar te dienen. Om er iets moois van te maken. Mm -hmm. Om de hele juridische frikse, ze hebben eigenlijk overbodig te maken. Want wij zouden het liefst leven in een high-trust society. Ja. Als jij ja. zegt: Zeker. Ga Normaal om met je auto die ik even nodig heb, dan zeg je: oh shit. Is dat wel nou zo? Ik moet even mijn advocaat bellen. Van als hij naar de deuken rijdt, dan denk ik, kapper ermee. Jij, jij rijpt met die wagen. Als je dezelfde zei naar de deuken, dan zeg je, nou, dat fixt hij er wel. Als hij het niet fixt, is daar een reden voor. We hebben we het al een keertje over. We zijn bezig met het leven dienen. We hebben een missie mm -hmm. om die, die, uh, die, die psychopaten eraf te rossen. Om eigenlijk te trillen met onze meditatie. Dan houden we het zelf op, uh, En dat hoort jouw core business te zijn. Dan je auto, je koelkast, je haarstukje of je steunzolen. Ja, boeien. Ja, en dat zou klopt. eigenlijk onze, onze, onze basisattitude moeten zijn van bij, wij vertrouwen elkaar tot het tegendeel is bewezen. En als je een keertje dan een, een zeepot oploopt, zeg je ja, pech, we hebben een grotere missie. En die grotere missie is iets wat wij nu, hier, as we speak, aan het, aan het co-creëren zijn. Mm -hmm. Want wij willen dat allemaal, alleen toch verborgen ergens onder mind-control, onder angst, onder onwetendheid en gedeelde onwetendheid. Maar het zit er wel degelijk en dat is wat wij aan doen zijn, en dat is wat ik ook de hele tijd doe met al die dingen. Ja. Ik heb heel veel acties ondernomen. Uh, hoe? Kus je dat wakker? Hoe, hoe kan ik de witte... of de pin zijn met de witte paard die door een oosje wakker kust? En jij, jij, jij, jij ook. Wij mm -hmm. kunnen we het allemaal. Zelf ons, zelfs hoe je bent, je eens iets te doen. Als jij een hoge frequentie representeert... Mm -hmm. dan co-creëer je een hogere werkelijkheid... dan als jij een een mafioos type bent. Correct. Dus dat Zeker. is eigenlijk onze core, core business, mediteer. En dan komt voorzelf de kosmos, jijzelf... komt met kansen om die hoge frequentie te laten manifesteren. En meer lacht naar je... Uh, ik je wint de motto, wat je maar nodig hebt. Mm -hmm. je, je niet wat je wilt, maar wat je nodig hebt. Dat is ook wel een mooie. Een mooie ja, zeker. zeker weten. ja, ja. Want, want zo inderdaad uh, Als je een beetje kijkt naar de maatschappij waar we, waar we in leven, is dat inderdaad, ik wil, ik wil inderdaad. En, ik moet, ik moet. Ik moet, ik moet, precies. Maar wat we nodig hebben, is ja hebben we al en kunnen we nog natuurlijk ja. krijgen. Ja. En, um, ja. maar omdat de focus zo is op ik wil dit ik, ja, ik moet dit bereiken in zoveel jaar moet ik dit hebben en over zoveel jaar moet ik uh, daar op die plek ja. zijn ego wat eigenlijk ook niet altijd realistisch, ja ego inderdaad is niet altijd realistisch want sowieso zet je druk op jezelf en uh, ben je eigenlijk, is heel je focus gewoon helemaal verkeerd. Want de essentie van leven. Ik denk, dat, nogmaals. Hè, als we daar uh, meer focus op hebben. Op de dankbaarheid. En, en, en kijken wat je echt allemaal hebt. En niet wat je nog wilt gaan verkrijgen. Dan denk ik dat ja. we al heel veel uh, kunnen bewerkstelligen. Zeg maar, op die manier. Zeker, ja. zeker. Ja. Dus dat is eigenlijk alleen maar een, een mindjob eigenlijk. Ja, ja. We, hebben, we hebben ons een mindjob aan laten doen. Vond mm het -hmm. nog lekker ook. Want ik, ik ken Sokol-syndroom natuurlijk wel. Ja. Ik vind het heerlijk als groep. We gaan zelfs onze bevrijders, van het Wappie zijn betichten. Ja. Ja. Oké, okay. maar dat is oh. straks, uh, <laughs> Ik heb ook een enorm vertrouwen in de. Of ook veel plezier ook aan de, zijn de hertellingen in Arizona, zullen we zeggen. Oh, daar zijn, die zijn ze met... Ja, daar zijn we mee bezig. Dat de... Ja, is ze ja. de 15 mei, als het goed is, is dat klaar, dat hertellen. Oh, ik ben dat, benieuwd. Dat oh ja! Yeah. Als yeah. de eerste ja, dat is geweldig. Ja. Daar, ik, voor mij zijn de net zo verkiezingen ook gestolen. Mm -hmm. uh, ja, zeker. Amnicisme, die electies. Maar goed, het is ja, gewoon niet, niet correct verlopen. In Rotterdam is die de, de meest populaire vrouw. Mm. <lacht> Never. Nee. Nee. En, er, ne, het is maar in Rotterdam zeker niet. Maar goed. Ja. Oude ja. ja. hap, laat maar lopen. Ja. Maar goed, dan gaan ze dat hertellen. En dan zou je straks zien dat, dat Trump daar wel gewonnen heeft. Ja, en, ja. en ik kan me goed voorstellen dat die andere staten ook zullen zeggen: Nou, weet je wat, ga je ook maar even vertellen. Want als ze daar niet helemaal coaching blijkt te zijn, dat is het allemaal humor. Hè, ja. En dat al dat, dat volk, dat is ook waarom die, die, die Q- en Trump-operatie zo, zo in, ingenieus is. Mm -hmm. Het volk zelf, net zoals wij hier, we the people, ja. gaan zelf verlangen naar vrijheid. En gaan zelf die, die frequentie van vrijheid vormgeven. We gaan iets doen, niet van ja, inderdaad zou mooi zijn, punt. Nee. nee. Ik voel het verlangen en we gaan handelen op basis van de, de grondstof die we hebben. Hier hebben we een keukentafel, een afzagkap en een studio. Nou, daar kan je wat mee. Mm -hmm. iedereen zijn eigen spulje pakt. De ene is een elektrische fietsen, de ander pakt zijn, uh, weet ik, zijn megafoon. Maar binnen no time hebben we de hele zaak en Dan moet je wel dat vertrouwen hebben dat wat waar is. Dat er een grotere werkelijkheid is die we kunnen beleven en co-creëren. En in, in, in, in, uh, is in Arizona gebeurt dat nu. Als straks blijkt dat dat zo is, dan voelt iedereen... Wacht even. Mm -hmm. ja, yeah. Alleen al in Arizona. Dit stinkt. En daar yeah. piggyback de hele zaak op mee. Hè? Yeah. Al die gore netwerken die eraan vasthangen, de punten bij de, de Biden laptop. hangt zoveel achteraan. Uh, en dat wordt dan allemaal onvermijdelijk om te exposen. Mm. En dan heeft het volk zelf dat gedaan. Dus niet van ik Trump en ik ga het even fixen voor jullie. Of Biden, maar het maakt niet uit nee. of een of andere tussen, tussenpauze. We the people doen het zelf. Ja. En dat is wat wij ook moeten gaan doen. Wij moeten die moed vatten. En daarom is dat in Arizona zo interessant. Als je ziet dat daar echt grote stappen worden gezet... dan kunnen wij evenveel veel, veel uh, inspiratie aan ontleden. Hey, dat kunnen wij ook. Wij kunnen ook de dus hele zaak die pensieve kiezingen... die te typografen. Mm -hmm. Maar wij kunnen zelf... Um, grote stappen nemen. door Bijvoorbeeld de volgende keer... als het zelf, dat dit, dit soort dingen viraal dat het ergens... Een, een, een, een, iets raakt in mensen. De volgende keer ben je met 100.000 mensen in Barneveld. Ja, zeker. Want nu waren het ook al zoveel... Ja, en 15 mei is er weer een, een mars, uh, oh, nice. Maar dan toch ook wereldwijd, toch? Oh ja, ja. Die ja, ja klopt, dat is ook ja, volgende week. Ruimte. Dus ik denk dat 15 mei ook wel echt een hele belangrijke ja. datum gaat zijn. Mm. Voor meerdere dingen. Ja, dat zou zo kunnen. Zeker als, ik, ik hoop dat ze die, die verkiezingen wat mee kunnen nemen. Dat je echt substantie hebt om op voor te beduren. Als dus je zegt, als het hier bewezen is dat het, dat het scheef is. Mm -hmm. Ja, dan is er een soort domino-effect... Ik denk of je het al hebt gehoord van het shedding. Uh, nee, nee, dat heb ik nog niet gehoord. Nou, shedding is een interessant fenomeen. Uh, dus, er wordt iemand gevaccineerd. Mm -hmm. en dat is natuurlijk een, een, een genetisch modificerend spulletje wat je in je lijf krijgt. Mm -hmm. En dan zijn er een aantal artsen die nu hebben gezien dat je uh, genen worden dan niet random of, of zo, maar onbelekeurig veranderen zich zodanig dat ze zelf... Meen, proteïne gaan produceren. Die doe je speeksel. Ja. Doe jouw uh, poriën, doe je poepen in de plas, komt naar buiten. Mm -hmm. En dat is zo besmettelijk, dat neigt om bij andere mensen in oh, de ja. huishouding. Ja. Maar ook voor de mensen, dus, dus, uh, maar ook voor de mensen die dus na, niet met die gevaccineerde persoon in aanraking zijn gekomen, maar via jou. Uh, dus, uh, um, dus, uh, even voor beter formuleren. Um, ik ben gevaccineerd, zeggen. Ja. ik kom met jou in, uh, in contact. En jouw kinderen dat ze mij niet hebben gezien... via jou worden ze ook ongelukbaar. Mm. De jongetjes en de meisjes. Ja, dus je wordt een drager, wordt, zeg maar. Je wordt een drager, maar je bent gevaccineerd... je hebt niks gedaan, je eet goed, ja. je hebt niks aan de hand... maar je bent als ware geïnfecteerd... met een gemodificeerde proteïne... van mm. het vaccineren. En dat kan je dus zelf overdragen weer. Ja. Maar dan, maar dan dus is het toch ook, ook zo... bijna niet meer te voorkomen... Want als ik, uh, dan is het toch ook bijna niet meer te voorkomen. Want als ik het nieuws mag geloven... dan is over een maand of twee, drie iedereen gevaccineerd... die gevaccineerd wil worden ja. in Nederland. Met andere woorden, ja, dan dat is dat iedereen is... ook al eens een keer... met zo iemand in aanraking geweest. Zeker. En dat is dan de, de volgende verdieping van dit spel. In de mate dat je de toon, de, de, de teneur... De, de, de basis van dit gesprek hmm. leeft. Je je frequentie, je gaat in dankbaarheid... Je, je, je gaat met je buren de Samus Moos maken. Je wordt weer een kind. Je gaat je creatieve bronnen herontdekken. Mm -hmm. Je voelt je een kind van de kosmos. Je bent de kosmos. Dan mm ben -hmm. je bent een kwetsbaar. Dan doet je dat niks. Je manifesteert je eigen werkelijkheid. Als jij zit in het model van... Ja, inderdaad, ik word geïnfecteerd. Oh, we hebben mijn kinderen. en Andere mensen om mij heen hebben ook een probleem. Angst, oh, dan moet je ja. maar een mondkapje op gaan doen. Of weer in een in foliewikkel of zo. Dat <laughs> wordt helemaal niks. Dit is een do-or-die situatie. Ja. Of je verhoogt je frequentie. En je zegt, ja, ik wacht erover, breng het al, breng de rest ook. Maar breng maar drie van die ME-bussen, doet me niks. Ja, mm -hmm. nee. Breng maar virussen dat doet me niks. Nee. Dat is ons enige, escape. dat is tevens wat we nodig hebben, om die stappen bewustzijn te maken, die mm -hmm. ons als enige op zal verlossen. Dat is, dat is een soort uber-systemische interventie. En het is uber in de zin van, dit is echt the real thing. Dus niet van, ja, ja, het, kreeg, nou, het is goed leuk, leuk, ja, wat een hele leuke verhaaltje. Als je dit niet van elkaar krijgt... Die is straks iedereen geïnfecteerd, iedereen is onvruchtbaar. En dan dit soort vrije jongens, die planten zich niet meer voor. Jouw kinderen zijn onvruchtbaar dan. Er is ja. een einde oefening. Er blijven alleen maar die brave gevaccineerden rond. En het, net zoals in uh, Breaking World, die worden gewoon eens meer gemaakt op een, uh, op een, op een natuurlijke manier. Die gaan we gaan gewoon reageerbuizen maken. Als je kijkt naar de, de, de, de Great Reset, het boek van Klaus Schwab, het staat allemaal in mensen en machines. Dus Elektronica mm -hmm. moeten versmelten. Dat is de enige oplossing om het zijn duurzaam zijn te maken. De, de, de, de, de, de mm -hmm. Het staat gewoon opgeschreven op zijn website, zei, maar dat vond ik, ik, ik voor, het staat gewoon beschreven in een, in een kaleidoscopische weergave van dit hele verhaal. Als je dat tot je neemt, ik weet niet de link oh, heb ik het daar heb, je, heb je gestuurd. Mm -hmm. ja. um, en ik ken die ook al, dan zie je gewoon, iets in your face. Je kan het niet ontkennen, ik kan alleen maar zeggen, ik heb er geen zin in. Ja, dat kan je ook zeggen, maar eigenlijk ja. zeg je dan, als je zegt, ik heb er geen zin in. Ik schiet mijn kinderen graag in hun voet. Eigenlijk moet je dat voortaan. Dan moet je een soort Google Translate hebben. Oh, ik schiet graag mijn kinderen in de voet. En die van jou ook. Ja. Fijne dag verder. Ja. Oh, ja, leuk uiteindelijk leuk. is het toch wel uh, ja, de toekomst. Hè? Onze, onze kinderen. Dat is, dat is waarvoor we hier zijn. Wij geven bewustzijn door. Wij hebben dragers van bewustzijn. Wij zijn nu even de dragers van bewustzijn. Wij stellen andere dragers, geïncarneerde zielen in staat. Of minder in staat. Om hier, om hier een zielenpad te verkennen en uit te bouwen, te, te ontwikkelen... Te vrij, zich vrij te verhouden tot alles en iedereen. Ja. Ja. Dat doe ik of niet. Zou jij ook ja. iets uh, uh, kunnen delen over de school die je hebt opgezet? Wat, wat, wat, is, wat is jouw filosofie uh, wat je de jeugd uh, mee zou willen geven? Um, uh, question everything sowieso. Mm -hmm. Mm -hmm. Heel alles goed. Ja. Ik ja. Kan alleen maar op je eigen connectie, Toto. Hè, word Toto. Ja. Ja. Laat je mm. leiden door Toto. Je bent toto, dat zijn allemaal menselijke categorieën. Ego, categorie, oh nee, dat is de busje voor oh nee, dat is ego, oh nee, dat is dit, nee. Ja. Er is één dansende vibratie, soep waar we in leven, mm -hmm. met zelfbewustzijn, dat zijn wij dan. Wij kunnen zelf daarop we kunnen dat waarnemen. En we kunnen ook zeggen, dit is een meer voedzame manier, een meer productieve, meer liefdevolle manier om te zijn in de wereld, ja. dan een andere. Dus ik kies nu voor liefde, ik kies voor kwaliteit, ik kies voor dankbaarheid. Wij kunnen dat kiezen, een hondje kan het niet, het is gewoon een hondje, het is tegen bomen... Maak alle hondjes zwanger zo'n mannetje ja, zo'n hondjes. Ja, wij kunnen zeggen, nee, wacht even, ik ga dit vrouwtje niet zwanger maken, want dat is niet ja. zo handig, dat is is wel zin in, maar is niet. Dat is cultuur. Je ja. kunnen dus ons eigen pad en dan zeg je, nou, ik heb dit vrouwtje niet zwanger gemaakt en nu ga ik nog leukere dingen doen. Ik ga zorgen dat, ik ga alle hetzelfde het vrouwelijke principe dienen. Ik ga zorgen dat ik mij laat leiden, mijn mannelijke testosteronenergie, energie ME-energie, zullen we zeggen, ga ik laten leiden door het vrouwelijke principe. Ja. Nou, dus je, als je het nog niet weet, dan ga je een vrouw vragen, wat kan ik voor je doen bijvoorbeeld? Ik zeg, nou, doe het alvast, begin maar, eerst maar eens, maar ben je geloof het al eeuwige En uh, ja, dat gaat te ver. Nou, dat trouw voor een week oké. Okay, nou. En zo kan je dus dat, die energie, die, die manifesteerde energie die gekaapt is, want ik eerst op zich is, is het prima, dat is gewoon rauwe energie. Ja. Uh, die moet ge, ge, ge, geleid worden door het vrouwelijk principe van, wat dient het leven? Nou, vrijheid, liefde, samen delen, samen spelen, al die dingen. Uh, dat moet het mannelijke principe weer willen dienen. Ja. En dat kan het ook. Ja. Nee, het moet dan uh, een soort die frequentie weer hervinden van dienstbaarheid, van dankbaarheid. Van, en dat is wat er voor mannen nu... Die, kijk, vrouwen die zijn... Het in principe is nu overal zichtbaar. Je hoeft maar die Google zoekjes te doen, want van de Go, beter nog. En dan zie je wat je zelfs als man zou kunnen doen. Nou, dit is aan jou, verhoog je frequentie en ga dat doen. Word moedig, sta op. Gaan met de honderdduizend andere veteranen op het palieveld staan en zeggen: Jongens, kappen. We gaan hier niet weg, voordat hier de zaak is exposed. Ja. Mm. Op een vriendelijke manier, niks ergs, maar je gaat gewoon oh, naar nou wel Bay. Ja, je gaat er, daar is een mooie <laughs> gevangenis in richting, Executeren is ze ook mensen, die is echt heel bondig gemaakt. Klopt. Sorry hoor, maar ja. ja, ik heb toch een rekening dus ik ben helemaal niet zo erg als iemand executeren. Want eigenlijk heb je mensen met voetbalkrachten, op achter... krachten die kunnen, mm -hmm. dus mensen met krachten die kunnen op, op uh, remote view-achtige manier uh, de zaak vernachelen. Klopt. Misschien ook wat gebeurt met, met die chauffeur van die bus. Ja, ja dus hij, precies. Is hij wel mind-controlled. Who knows? Ja. Ja. Ja. Speculatie, ik weet het niet. Maar dus ik, dat zou kunnen zijn dat het zo ver gaat... en ik kan me voorstellen dat het binnenkort zichtbaar wordt... dat er heel veel van die rijen was omgelegd. Die, zeggen, die waren zo gevaarlijk, die kunnen in, in hun cel... dat zal ze boeien, dat tijd en ruimte is geen illusie van, van ons, um, ons muppets. Dit soort simpele zeggen: Oh, tijd en ruimte. Ja, maar mm. Mm. Dus dat die dan naar een andere wereld zijn geholpen... Het zou zomaar straks naar buiten kunnen komen. Ja, ja. Dat we met, misschien wat stand voldoen hebben met Rutte en Karel. Het zijn misschien wel een soort biorobots. Ja. Dat ik... Zou we niks verbazen. Gaat zien. Precies. Ja, ja, zo. Ja, interessant. Ik, de, de, ja, ja, de dingen die je hebt gedeeld. En, en uh, zijn, ja, zijn gewoon echt belangrijk. Is gewoon echt belangrijk om inderdaad... Maar je merkt het ook dat er nou... Um, ja, zeg maar dat het nou steeds meer begint te komen. Hè? Mensen die uh, stap voor stap nu wakker worden... en ook beginnen in te zien dat er meer is. Uh, en wat ze daarvoor moeten doen. Maar wat, wat zou jij iemand meegeven die echt net, net begint, zeg maar? Die denkt van, ja, waar moet ik nou beginnen? Ik bedoel, het uh, zal maar zoveel. Uh. Daarover nadenken, denk ja. ik. Nou, ik denk, ik. in eerste instantie... wat uh, heb je nodig om bij je gevoel terecht te komen, bij je intuïtie? Mm. Waar zit jouw toto? Waar je zit is die nog ergens te vinden? Ga die eerst zoeken. Want daarmee kan je honderd verhalen vertellen, maar die worden gefilterd door jouw hersenen, hmm. door jouw mind-controlled hersenen, uh, door jouw uh, peer-pressure, dat je man wil de buren ja. zeggen, wat je vrouw vindt dat je wel of niet moet doen, je man, <lacht> uh, je angst voor je verdienmodel. Er zijn honderd redenen dat je... Ik, ja. ik, ik heb een heel boek Godverdomme, godverdorie, geschreven. Niemand leest het boek. Ha dus ik, nou, ik hebben we zeggen mensen, ja, ja, m, tuurlijk, ja, even geen tijd. Ik heb, uh, ik heb heel druk. Ik ben uh, heel druk. En ik ben heel druk, want het allemaal redenen om drukte druk te maken. Ja. Niet het boek klopt niet of zo. Maar het is allemaal, allemaal redenen hebben wij. En, uh, uh, dus dat, is, dat zou mijn opgave zijn, of ja, mijn, mijn, mijn, mijn uh, tip zijn. Uh, ja. Zoek naar wat jouw werkelijke zelf is. Zoek. De, de stilte voorbij de storm. Ja, dan vind je ook dit soort dingen op, natuurlijk. Want ja. dat gaat dan veel ja, en dan, verder dan, en we, dan jezelf. En dan heb gezien vanzelf ja. mm -hmm. dat dit soort amateurs in zo'n keuken en zo'n een zolder ergens, die hebben de intentie van het leven dienen. En wat, mm -hmm. hoe ze ook eruit zien, of ze wel bespraakt zijn, of dat ze ja. uh, rijk zijn of arm, of zwart of wit of groen, ja. of... Uh, mm -hmm. Maar who cares? Nee. Ze, zijn, ze hebben de intentie, hebben de frequentie van... Wij willen dat het leven beter wordt dan het nu is. Vrijheid, eh, al die verhalen. Uh, en dan, wat dan de volgende riverbeelden is... of wat er het deze al verschijnen is... dat een soort diepe dankbaarheid voor het coronafenomeen ontstaat. Het is eigenlijk natuurlijk het is, het is een saai op. Het is een, een, een, een psychologische operatie, militaire stijl. Het is gewoon fake, maar het is gewoon bijzonder wakker maken. Nou, doordat de, kijk, zoals ik het zie, 2016. Clinton was geprojecteerd om president te worden... Um, is niet geworden omdat de, de, de Whiteheads zagen dat aankomen. Die hebben gewoon Trump even van tussen te Die hebben wel eens die, teruggekaapt. Zeggen jij wordt onze, onze man, hebben ze eerst gevraagd. Uh, um, en toen, Trump, of uh, Clinton, dan zou er een wereldoorlog starten met Iran. En achter nou, Iran zit natuurlijk China. Er mm -hmm. de wereldoorlog komen. Amerika zou er in elkaar gegooid worden. En dan heb je echt een goede reden van Great Reset. Die moesten doen met plan B, met COVID, als ze op de plank liggen. En hebben ze geprobeerd op die manier Amerika klein te krijgen? Ja. Trump wist het hele verhaal. En die heeft nu geniaal, hoe meer ervan ziet, X22, Zet Surfing, Charlie Ward, Simon Parks, al die figuren, die hebben hier hun, hun perspectief op. En ik heb niet voldoende tijd of intelligentie om dat te onderzoeken, maar ik kijk dan naar wat zij dat te zeggen hebben. En zie hoe geniaal die operatie is om mensen zelf, de We the People, ja. te laten zien. Dat dan is dat je zelf gaat verlangen... is dat je zelf met jouw creatieve toto oplossing komt. Mm. Ja, dat is toch ja. geniaal, want zonder bloedvloeien, zonder oorlog, zonder aardigheid. Ja. Maar het COVID is daarvoor nodig geweest. Plan B moest uitrollen om ons goed aan de reutel te krijgen. Nou, Zeker. Dat, ja. Zeker. Ja. Dankbaarheid. Dank u. Aan uh, COVID, aan de COVID. Ja. Ja. Ja. En de lockdown. Zeker. En het binnenzitten. Oh, geweldig. Want dat, ja. want dat heeft on. natuurlijk heel ja, veel hoor. mensen ja, natuurlijk... Ja, gedwongen om naar jezelf te kijken ja. en te groeien. En, te, en, en weet je, te kijken wat jij belangrijk vond... wat eigenlijk niet belangrijk was. Ja. Weet je wel. Zeker. Het is wel een cadeautje, hadden we hadden dus we achter gekomen. Ja. ja. Om ons allemaal aan laten leunen. Had je, jij jij had met je motor rondgereden. Jij was lekker in het ja. park ja. gaan zonnebaden. Ja. En jij was, uh, ik heb al, uh, een boek gaan lezen. Maar ja. je dit niet gedaan. Ja, ja. ja zeker. En dit is, ik heb, hier, heb je dat, uh, dat filmpje van uh, General Flynn. Ex-General Flynn. Nee. nee. Tegenwoordig. Ik dacht, die, uh, er is sprake van een asymmetrische oorlog. Mm. Ik mm. vind eraan. Ik heb er iets mee, maar dat als je iets van elkaar krijgt, heb je een leger... En als dat het leven wil dienen, dan is het ook bereid om het leven op te, zijn eigen leven op te offeren. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben in veel geweest. Um, voorlopig loop ik op mee in die Mars, want ik voel dat daar is iets is wat, wat een zekere structuur en richting zou kunnen hebben. Um, en die zegt, in de asymmetrische oorlogsvoering zijn er soldaten, mm -hmm. en uh, ja, mensen die echt iets doen, die, die, die de trein kunnen veroveren, dat zijn de digital warriors. Keyboard warriors. Mm. Dus dat horen jullie ook toe. Ja. Jullie, wij, uh, zorgen ervoor dat die ideeën, ja ideeën is, how's time has come, uh, Voltaire, uh, gewoon ideeën waar het nu tijd voor is, dat die tractie krijgen, dat er iets gebeurt op de grond. Dan is blijft het gewoon rondzingen van ja, ja, het zou leuk zijn, ja, fijn. Ja, echt geweldig zou het zijn, maar heel fijn. Ja, nu, dan, dus, ja. en? Je moet op een bepaald moment zeggen, dit is mijn next, mijn, mijn next step. In dankbaarheid en overgave, doe het maar wat ik kan. Ik heb een keukentafel, een en een paar microfoons. Ja. Ga het maar doen. En dat is die ragtag army die nu bezig is om het verschil te maken. Dus in die asymmetrische oorlog zijn wij gewoon in, in die oorlog gewikkeld. Ja. Doen we doen het dan niet gelukkig, dus we dan gelukkig maar niet een kinetic war. Kinetic is dat dingen rondvliegen, stukken lood. Mm -hmm. nou, die moet je niet tegenkomen. Nee. Dus gelukkig, dit zijn alleen nog maar bits en bytes en verhalen. Het is een hoore voor your mind. En wij, wij, wij zijn wij zijn de soldaten daarvan. Yeah. Yeah. En dat vind ik de, de ultieme daad van overgave en van, van dienstbaarheid. Want wij zetten onze tijd, energie, ruimte en andere middelen yeah. onder lijn. Om dat te doen. Wij zijn tot voor kort waren we de wappies en de uitschot van Steuze. de samenleving. Ja. En nu zeg je, het gaat gebeuren. Let yeah. maar, op, maar op, op, op Arizona. En dan zie je straks een soort. Wie de Goed mag doen, wil ik het dan maar zien, dat uh, de ME'ers en iedereen zegt van, uh, oké, okay, ken je dat uh, het slotkoraal van de symfonie <coughs> okay, uh, van Beethoven? Nee. Dus van, uh, Schiller heeft ooit het gedicht geschreven, Alle mensen in de Widenbeurder. Mm -hmm. En Beethoven heeft er muziek op geschreven. Oh, van wow. Ja. Nou, ik zou je de link zou sturen. Ja. Yeah, dat heb yeah. je ook. Uh, Flashmobs. mobs, dus een tijdje geleden was ze in het uh, station yeah. van Antwerpen, ik weet dat ze dat daar gedaan hebben. En in Breda. Dus ja, er wordt gezongen Breda ook, alle mensen hebben hun buurder. Van hmm. een random collectie, ja, blijkt het wel van mensen je. die lopen er wat rond, maar het blijkt het beter, dat is flashmob, die gaan opeens pakken hun, hun, hun, ja. hun, hun, hun, hun bladmuziek of zo, en ook instrumenten bij ik weet niet precies. Maar dan zie je dat mensen willen verbroederen, willen die iets moois van maken. Ja. En als je dan soort, dat soort culturele hoogtepunten, ik noem het dan een hoogtepunt, Schieler, dus een bekende uh, dichter, van Beethoven is ook zo'n figuur. En dan wij die dat kunnen embodyen, Dat kunnen zijn. En dat doen we nu ook al. Mm. Ik word er geweldig blij van. Ik vind het zo'n voorrecht om nu, leven te, of nu te, te, te mogen leven. En een bij te kunnen zijn. dan datgene wat ja. onvermijdelijk is. Dat nu geboren gaat worden. Dus het is, zijn ook weer allemaal frequenties. Het is alleen maar frequenties. Het ja. is alleen maar energie. Het is bijna onhoorbaar. Ja. Ja. Maar het, het mooie is. Dat iedereen het. verlangt hiernaar. En we zitten nog in een soort mind -control laag waarin we dat niet willen zien. Mm -hmm. En ergens niet kunnen zien. Maar iedereen verlangt daarnaar. Iedereen die een klein beetje wordt gefaciliteerd om bank te zeggen. Dus oké, okay, okay, er is geen ME-bus die je omver rijdt. Er is geen iemand die je salaris afpakt. Er is geen buurman die zegt dat je een, een, een, een bakje bent. Mm het -hmm. is oké, okay, kom maar. Ja. En dan zal blijken dat 90% van de mensen, ook van de figuranten... Dat mm is -hmm. even mijn week-hypothese. Ook van de figuranten zeggen, dankjewel. Geweldig. Ik, ik word ook emotioneel van als ik dat zeg. Ja. Mensen ja. willen... een betere wereld en durven dat gewoon niet. We zijn zo verleerd. Ja, klopt. Weet je ook niet waar je klopt. moet beginnen, hè? Ik, uh, Ja, zeker. Want Dat merk je ook als je dingen post. Uh, ja. Je krijgt ook wel eens reacties... van uh, mensen die zeggen van... ja, echt goed dat je het doet. Ik, ja, ik wou dat ik dat zelf ook kon. Uh, ja, ik durf het niet echt... omdat ze ja, toch bang zijn dat familie en vrienden... gewoon hun buiten zullen sluiten. Weet je wel. Ja. Ja. Ja. Ja, de, de, de daar, ja, dus de safety op de hurt is daar. Dus de hurt mentality. Ja, en, en, het herd is, en het is ook niet erg om anders te zijn. Het is gewoon dat we, ja. hè, dat we niet te veel buiten de boot willen vallen. Dat we erbij willen horen. Ja. Dat, we, hè, dat we maar veilig in, in, in die kant blijven zitten... zodat we niet uh, geoordeeld worden. Mm -hmm. En ja, dat is helemaal niet erg. Nee. Ik bedoel, als jij in je kracht en je licht gaat staan... en in jouw waarheid gaat staan dan zijn er alleen maar mensen die dat, hè, ja. die dat ook heel graag zouden willen. Um, ja, precies. En, en heb ja. gewoon ook de moed om, uh, om alles bij elkaar te rapen... om daar mm. wel gewoon voor te gaan staan. Want als je dat eenmaal hebt gevoeld en hebt ervaren... Ja. ja dan pas weet je waar je op door kan gaan. En als je dat niet durft Denken. te doen... om van de ene kant naar de andere kant te springen... en het hoeft niet eens heel, heel drastisch of nee, heel controversieel... Start, ja. maar... Ja. Ja, weet je, een begin ergens en babystapjes zijn ook stapjes, toch? Ja. Als wereldsamenleving kan ik helpen boosten en het kost me geen reet. Nee. Nee. Ik word alleen maar beroepen en leuker en sterker. Dus, weet je wat, doe het hier zo, neem mee, laat het gaan doen, maar zit ik er dan niet nodig op, die, die, die pacht niet, doe die eens mee. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Dat is waar we nu zitten als samenleving. Gaan wij dat dan met elkaar doen? Blijven mopperen over. Ja, maar COVID klopt niet. Nee, nee, klopt niet. Nee. We kunnen samen iets mogelijk maken. Yes, we can. Ja. Ja. Ja, school gaat misschien wel ja zeggen. En als er een ja wordt gezegd, dan is die die weer een, een, een, een tikje hoger. En dan vervolgens, bijvoorbeeld <laughs> de volgende bijeenkomst is dan, uh, met jullie is dan, zitten er nog drie andere mensen bij. En die hebben ook wel een echt sterk verhaal. Je denkt, Weet je wat, uh, wat is leuk? We maken een, uh, iets nieuws van. We gaan samen we eens mediteren bijvoorbeeld. Ja. Ja. We gaan een, een, een, een geleide fantasie doen samen... of wat dan ook... om die hoge frequentie niet via de neocortex, niet via het hoofd te doen, want leuke verhalen... dan gaan we meteen meer naar de kern toe... van wat is er voor nodig om die frequentie te doen... hoe kunnen wij instant dankbaar worden? Ja. ja, ja, ja, ja, ja, verzin, ja. Dan gaan we met elkaar nog verzinnen zitten... tien mannen in de ruimte, hoe gaan we dat doen? Ja. Hele echt mediteren? het uh, zijn tien voorstellen, dan gaan we elkaar in het echt zak zien. Ja. Dan komt er dan zo'n... Uh, zo'n zo dashcam gaat er wel mee om te zien... Ja. hoe doen die lui dat? En dat gaat het viraal. Zo doe je dat als community. Ja, zeker, zeker weten. Zeker, ja. Ben je ook ja, op de hoogte van... Uh, Moederhart, van Isa Kriens... en uh, Nadia zeker. en uh, Sietke? Zeker. Want heb zij ook op het raam hangen? Heel goed. Ja, ja, ja. Wij ook. <laughs> um, maar misschien zouden zij jou... Uh, met de stichting kunnen helpen... met het opzetten van, van de school. Want Isa is natuurlijk zelf ook juriste geweest. Of nog steeds. Um, en ze, en ik, ik, ik, ik denk dat je daar... ook wel een hele goede... Verbinding mee zou kunnen krijgen om uh, jou daarbij te helpen? Nou prima, als we de, de, dat we met de eigenaar hebben getackled, dat, ja. uh, die issue, ja. dan uh, is dat voor de inhoud dat is prima. Ja. Dus is alleen maar de, de formele juridische kant van de zaak, maar de inhoud, prima. Hoe meer je, ja. hoe meer vreugde. Ja. En, en, en, en in welke woonplaats uh, zou jij zelf uh, zo'n school willen neerzetten? En we zijn ook bezig met uh, vijf andere scholen. Mm -hmm. in, in Nederland die opgezet. Okay. Er zijn er vier van dat soort scholen. Wij in Maastricht. we zijn bezig in Maastricht. Okay. Oh, nice. dat Ja, ja, Zuid-Limburg is ook heel erg actief met moederhart. Uh, dus dat uh, wordt een mooie samenwerking mm. waarschijnlijk wel, toch? Ja. Ja, als we elkaar kunnen helpen zo en de gewoon de wereld gewoon uh, kunnen verbeteren. Vooral voor de toekomst voor mijn kinderen. Ja, kind ook. ik ja. bedoel dan is perfect. Ja. Hoe meer uh, wat je zegt hè, hoe meer ziel hoe meer vreugd. En uh... nou juist ja, dus we zijn natuurlijk het. Uh, uh, Be the change, wij ja. zijn die verandering. Ja. Wij, wij co-creëren, wij gaan, wij boeren dat op als het ware. Ja. Want wij zijn dat kosmische veld en wij zijn de handjes daarvan. Ja. Dus, uh, as we speak, uh, we doen het de hele tijd al. Ja. Want dat is het mooie. Je kan het niet niet doen of zo. Nee, nee. nee. Zit. nee. Ja. nee deze al in de luier eigenlijk toch? Mm. Ik bedoel, het zit er zo in je koor. Het is maar net of dat je daar iets, ja, ja dat je daar zo hopelijk zo snel mogelijk achter komt om daar mm -hmm. ook gewoon de vruchten van te kunnen lukken en het, bij het juiste te blijven. Ja, ja gelukkig kunnen we dat loslaten. Hè? Want is, Dat hoort natuurlijk ook bij dat dienend leiderschap. Je zegt, ja, ik wil binnen tien maanden resultaten. Dus ik heb het oude denken van, ik wil de mensen die ik ook ja. heb. Ik wil het wel ja. zien. Dat mijn eigen ah, moet het ah, wel. Ah, nee, als het nog twee generaties duurt. Ja, pech. toch? Ja. Je doet het goede. Als dus je ja. straks uh, dood bent en je ligt eventjes te evolueren aan ja. de ayahuasca pijp. Nee. Dan, uh... <laughs> nee. Dat is eigenlijk nee, ook ja. echt onze filosofie met de podcast. Ja. Wij, zijn, wij, zijn, wij zijn ook best wel hoog ingestapt uh, ja, uh, in ja, we ja. met, uh, met camera, locatie. En we, hè, we wilden ja. echt een mediaplatform gaan opzetten. Uh, nou ja, door COVID zijn wij daar. Hè, we hebben daar een andere invulling aan moeten geven. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook iets wat. Ja, wat wij in essentie al wel al voelden. Yeah. Alleen dat is dan in... ja, dan ga je toch met mensen samenwerken... waar je toch... Uh, ja, dat je toch op dat aardse stukje toch van... ja, hè, je moet een stichting, je moet dit, en je moet dat... En yeah. je moet zo, je moet... Voordat je kan beginnen. Ja, en hadden zoiets van... nee, we moeten gewoon, hè, we moeten gewoon beginnen. Yeah. En dat gaat vanzelf lopen. En als je yeah. in de juiste vibratie komt... Ja. in de juiste boodschap zit... In, ja, en dan komt dat vanzelf. En dit yeah. is eigenlijk perfect. Yeah, Ook wat I jij aangeeft, yeah. dat... Yeah. dat ja. onze filosofie met onze podcast dat dat ook zo is dus dat is wel heel erg leuk ja. om te horen. Zeker. Leuke podcast hebben jullie leuk als je dit soort gesprekken vaker hebt, is het heel voelend voor, voor allerlei alle uh, mensen die daar toe ja. zijn. Die ja dat alleen dat... opslurpen. Ja. Precies. Dat... Laagdrempel drempelig, ja. maar wel gewoon ja dat je wel over, over dat soort dingen gaat nadenken. Ja. Um, nou veel voelen hè dat nadenken dat is, dat is een dingetje een aspect stukje. Mm -hmm. Ja. Uh, dus als het ware de deur open de, de inhoud van de deur, wat er in die kamer achter de deur is, dat is het real thing. Maar het is inderdaad het enige kan zeggen, oké, okay, pak de hendelbeet, naar beneden, open, oh, en dan ga je voetbond mm. in de binnen. Dan ben je het kind en dan ben je, je ook. Ja, Vanuit ja, het, het, het, het oude perspectief ben je bleu, dan ben je een amateur, en een wappie, ja, <laughs> je kan het niet herhalen, het is niet falsificeerbaar, het is niet wetenschappelijk. Echt knullen. Mm old school. Maar je zegt, ja, boeien, dat doe ik toch. Doei. Ja. ja. ja do. <laughs> oh. <laughs> mooi man. Nice. mooi. Ja, hebben jullie ja. uh, nog vragen? Nee, ja, ik uh, ben heel erg bezig geweest met, uh, met de directrice en met moederhart en ja, met gelijkgestemden om daar toch ons tegengeluid in te geven over het coronabeleid, over het uh, testen en het vaccineren van ja. kinderen. Um, ja, daar ben ik zelf heel erg mee bezig. Dus het stukje over je school, dat, dat vind ik heel erg interessant. Mm -hmm. Dus daar wil ik je heel graag uh, voor blijven gaan volgen. En natuurlijk over de rechtszaak. Um, ja, ja, zeker. Van wat er gisteren ja? Uh, ja. Uh, heeft plaatsgevonden. En hè, als je me nog nodig hebt om uh, te getuigen... dan doe ik dat met uh, alle liefde en plezier. Want ja, ik, ik vind het niet kunnen wat er gebeurde. Um, ja, en voor de rest... Um, Laten we vooral in verbinding blijven. Ja. Zo is het. Ja. Heb, je een, uh, heb je nog een powerful boodschap... voor de luisteraars? Een slotwoord. <laughs> um, waar ze mee kunnen nou, voelen. Ja, waar ze een, mee kunnen, een, kunnen voelen. Een van... Uh, je bestaat niet. Nee. Oeh. Oh. Oh. ja. Nice. Namelijk, als je het niet bestaat... Uh, uiteindelijk... Ik ben een oneindig bewustzijn. Want mm -hmm. je staat hier mm -hmm. En dan schiet je het lichtje kapot en je er met een bus overheen. Lekker belangrijk. <laughs> ja. Dus dat maakt, dat maakt je zo krachtig. Als ik niet besta en ik ben alleen maar een soort avatar... of een manifestatie van mijn hogere zelf hier op aarde. Een soort werkje moet wezen. Gewoon een ding dat hier rondloopt. En dat ja. ego is God gewoon... Dat is, dat, is, dat is een software, een soort uh, Linux. Ik heb dan Linux op mijn pc staan, dus ik heb <laughs> Linux hier <de> zitten. Uh. <laughs> <laughs> en en dus, dat, dat, dat is alleen maar faciliterend voor echte dingen programma's, want het ja. operating system, maar echte programma's die, zoals dit bijvoorbeeld, dit komt door, het, door mijn bewustzijn heen. En dat, dat manifesteren wij de hele tijd in de wereld. En dan die container zal me per se in het water vallen, ja, dat is wel jammer. Vind, uh, maar dat is niet belangrijk. Dat dus mijn ego in het voldoetwaar. Ik, ik maak een zepert, ik ga je uit, uh, uh, ik word ontslagen, ik mm. vindt het niet leuk meer. Ja, dus. Ja. Dat is niet belangrijk. Of het zich door mij en door ons allemaal. Klart. En daar hebben we mee van doen. Dat is de, wat de van echt is, die zijn de interacties. Dat is, het Alan Watts, dat is Watts, zo'n mooie vogel. Uh, die zei, uh, you are an aperture, an opening mm -hmm. uh, in the cosmos through which it is experiencing, uh, of manifesting and experiencing itself. Hmm. Wij zijn alleen, of alleen maar... Dit is een voertuig, een, een toto-achtig ja, iets. bewoner van jullie lichaam wat, uh, ja. wat toegang geeft tot het universele wat. veld. En als het voertuig kapot gaat, inclusief Wessel. het ego... En dat maakt je hem kwetsbaar. Dan zeg je gewoon tegen alles en iedereen... Het zal me jeuken als jij me niet leuk vindt. Het is niet zo belangrijk. Dus we ontmoeten elkaar ook niet boos te worden. Mm -hmm. want namelijk, uh, sanskit, dat is van Azi Ik ben een andere zelf. Jij, ik ben dat. Jij bent mij. Het is niet een fundamenteel verschil. Er zijn... Natuurlijk, ja, er zijn andere lichamen, andere tijd en plaats in onze matrix. Maar dat is uiteindelijk is dat niet belangrijk. Mm -hmm. En dan het samen die vrijheid herkennen en herontdekken. Nou, dat is, dit is enorm bevrijdend dat ik niet eens echt bestaat. Het is een fundamentele ruk, werkelijkheid. Uh. Dan zeg je: bring it on. Ja, precies. Ja. Je dat bestaat niet. Belangrijk. En dan is er ook ja. geen angst meer hè, ja. als je zo denkt. Nou, is dan is het gewoon... wel Dan zeg je: maakt het uit? Yeah. Mm -hmm. En ik hoef je niet boos te worden. Wanneer je boos komt, ontvaart vaak voordat ik je bedreigd voelen. Oh, God. De ME de wordt, wordt nu door, de, door die vent eindhoven in elkaar gemapt. Is nee, dus gewoon twee werkhypothesen, twee, twee uh, mm. stukjes kosmos die eventjes een, even een, een, een gedoetje hebben, yeah. Yeah. doe je niet. Yeah. Mm. De ME niet bang te zijn, die speelt gewoon een rol. De busje voor die bank te zijn, die vent eindhoven voor die bank te zijn, jullie, wij, niet, niemand, en dan is die angst voorbij. Yeah. Als, je, als wij dat allemaal zouden realiseren, wij zijn één bewustzijn. Mm. Geen angst meer. Geen angst betekent vrijheid. Dan zeg je tegen de mee, kom op jongen, we gaan nu drinken, klaar. Game eens over, dat is wel mogelijk geweest. Klaar. En zolang, maar zolang je dat niet, en dat is ook waar die occulte uh, geschriften over gaan, of die, die, uh, ja, dit soort dingen te verkennen, waarom ze het eruit zijn gehouden, wat we het over hebben gehouden, wat ons is gepresenteerd, is alles wat onderscheidt. Ja, maar dat is, dat is sociologie. Ja, maar dat is natuurkunde. Ja, maar dat is transhumanisme. Ja, maar dat is, uh, dat is gemeente Barneveld. De ene lul-abstractie op de andere. Gaat helemaal nergens ja. over. Allemaal Heel ja, ja. en heers. Ja. Ja. En als je dat niet leert herkennen van wat het is... Gewoon voos, leeg, nul, niks, nada. Mm -mm. Dan blijft je zeggen... Ja, nee, maar ik ben toch wel uit Barneveld. Ja, maar ik ben toch eigenlijk al zwart. Ja, maar ik, ben, ik heb blauwe ogen. En dan ga je dat oh, nog verdedigen ja. ook. Ja. ja. En dan ga je, dan dan ga je, dan nog je de... het nog verdedigen ook. Ja. Precies. Dan ja. ben je opeens tegenstander. En Nog ja. verder van huis. Ja. ja. Ja. Allemaal bij design. En wij gaan als groep mee met al die clubverhalen. Al die ja. Wordt nooit wat. Alleen maar als jij kent, ik ben die ander. En uiteindelijk is er zelfs niks, alleen maar een dansend energieveld. Mm. Dan ga je gewoon chill. En dan zeg je: oké, okay. wie kazen, daar kazen. Zie. Si. <laughs> ja, mooi man. Ja, ik, ja, ik kan ook uren Ja, Ik ook. Over dit soort en, en kan uren dingen. luisteren. <laughs> dus, uh, maar ja, als niemand meer vragen, geen vragen meer. Michael, mee. heb jij nog vragen? Ja. Nee, ik, vond het helder. ik vond het helder. Ik herken heel veel dingen, ook wat je zegt over van jezelf eigenlijk in twijfel trekken. En eigenlijk alle al die gedachten die je hebt in twijfel durven trekken, om maar eigenlijk erachter te komen, wie ben ik. Ik denk dat ik mezelf daar in mijn persoonlijke leven heel veel mee bezig hou als docent sociaal werk. En daar ben ik blij om. ben ook wel blij dat ik dan in zo'n positie, Goed. in ieder geval die dertig kinderen, dat een beetje bij kan brengen. Dat ze hier binnenkomen met allerlei gedachten en meningen. En, ja. Ja, en dan, dat eigenlijk constant in twijfel trekken. Ja. Ik uh, beam heel veel van wat je zegt. Dus, uh, ja, fijn ja. hoor dat je ja. zo'n positie hebt dat je met kinderen kan werken. Ja. ja. Ja, ja, ja, zeker. Zeker, zeker, ja. Zeker, zeker. zeker Maar dat S stukje wat je zei, Toto Time, hè, dat, de, de, eigenlijk is het heel simpel inderdaad. Ja. Dat is ja. het gewoon. Ja. Het is, je moet het zien. Ja, volgens mij is, al het echt is volgens mij simpel. Ja, zoals ja. Ja, ja. van waarde is... Bijna maar, fascinerend simpel. Ja. ja. ja. ja. Nou, dat is het ook, hè. Het is fascinerend. Ja, ja, het is echt ja. fascinerend. Als je het helemaal op uitgepeld, hou je erover. Ja. Verbinding. Ja. Samen iets moois van maken. Juist. Met je zingen, muziek maken. Joy is in the journey. Ja. Maar zo zie je hoeveel, hoeveel dingen we dus hebben toegevoegd. Hè? Voordat je dus tot die kern kan komen, zijn er zoveel ja. lagen eigenlijk ja. die gepeld moeten worden. Voordat je, dus ja, over de jaren zijn er zoveel dingen toegevoegd die niet belangrijk zijn. Zeker. Ja, waardoor ja. je... Ja, om te camoufleren. Ja, ja. Tjoh, dat is eigenlijk ja. best wel erg. Maar wel inderdaad fascinerend dat je wanneer er erachter komt... Is het, kan je het ja. steeds sneller uh, detecteren en uh, aanpakken, ja. eigenlijk? Maar ja, moet je even voor, even op uh, ontwerpniveau, ja, mm -hmm. van de, de, zeg, de, de architect in de Matrix. Ja. Uh, ik ken nog die scène van dat hij zegt: ik had het eerst een volmaakte Matrix gemaakt. Ja, ja. Maar die, die werkte niet, en waarom werkte die niet? Die, uh, even kijken. Uh, moet ik even goed denken, want dat is weer, weer lang geleden. Uh, nou, ik zou verklappen. Ik Die niet hersenen te pijn geprezen. Dat is nogal mijn enige zin. Hij zei: Het was perfect. Oh ja. De mensen die kweken was perfect. En daardoor werkte er niet mensen die, die, die, die overleden aan, aan, aan verveling. Ja, klopt. Er moest iets inzitten van: Godverdomme. De ME. Ja. Ik ben zwart, ik ben, ben wit. Ja. Ja, maar ik moet dat. Iets om mijn vingertje te wijzen. Ja, dat is als je dat. Is, ja. Ja. Uh, ...ziet dat het in de script is ingebouwd bij design... ...omdat we anders gewoon niet aan een, aan een zinvol ontwikkelingsscript komen... waarin wij in deze matrix ons kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. We hebben gewoon die weerstand nodig. Stommigheden, uh, weerstand, uh, dead ends, weet ik veel. Dat is in die matrix ingebouwd in dat script. Anders yeah. zouden we lang liggen te slapen en er is allemaal niks. Hè? Dat ze houden voor elkaar elkaar knuffelen echt. Hè? Boring. Mm -hmm. Gewoon eerst die weerstand beleven en daarna waardeer je... Je vrijheid, op, ja. je saamhorigheid, ja. en dat, dat soort dingen. Ja. Ja. Het, is een, het is één groot cadeau. ja. ja, ja. Wow. Dus zelfs shit, de shit is ons cadeau. Lotusbloemen, waar groeit een lotusbloem in? in modder toch? In, uh, in, uh, in de modder. Ja, mm. precies. Ja. Wat wij barger noemen, ja. zo, voor mm. oh, de stinkende bende. Ja, dat wordt ook als, als transformatie lotusbloem. toch? Ook in het spirituele. Hè? Dat wordt precies. ook als. Uh, maar dat doen wij. Met, het bloeden, doen. of uh, bloeien oh, ja. uit, uit, uit ellendige tijden. Of, uh, dat is het. Ja. Mm. Ja. Dus dan kan je ook zelfs dankbaar zijn dat het bus over je heen rijdt. zeg je, goh, dank u. Geweldig, het nog is. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Hey, ik snapte het <laughs> ja, meteen. Ja, dat kan, dat kan inderdaad. <laughs> ja. <laughs> ja, er zitten weer kansen in. Ja, het is maar net hoe je de wereld bekijkt, hè? Ja, Kijk je niet... Um, ja met kansen en mogelijkheden of, met, ja. Uh, ja, of kijk jij uh, naar de wereld met beperkingen en uh, ja. daar gaat het eigenlijk al heel snel uh, missen yeah. het hartje ja het houdt je klein wij zijn voortaan nu uh, ik heb wel de uh, Nio Nio staat voor de, de nieuwe mens Neo. daar is ook de, school, de naam van de school Nio Nio ja je uh, die nou, vent van de Matrix ook Nio ja Nio ja, dus het was het nou, uh, natuurlijk, eenvoudig en overvloedig. Dat is eigenlijk waar het voor staat. Natuurlijk, eenvoudig, overvloedig. En dat is waar je vanzelf bij komt als je ons de vrijheid geeft. Mm. Klopt. Ga vanzelf. Appeltje, eitje. Ja. Dus, uh... Het was een uh, ja, heel goed gesprek. Sowieso, uh, Emiel, uh, wil ik jou eerst bedanken natuurlijk. Of willen we jou eerst bedanken. Want ja, uh, het, helemaal dat je jouw tijd wilde uh, geven, want dat is wat je eigenlijk doet. Hè? Je geeft je tijd. De tijd die je hebt, uh, heb je gewoon uh, eigenlijk ook gesacrificeerd voor het goede. Dus dank je daarvoor. Maar het is voor mezelf, hè. Ik, ben dat, ik, ben er, ik ben alles en jij ook, dus ik doe het eh, gewoon voor mezelf. Ja, ja. Dus. <laughs> nee, heel goed. <laughs> nou, dank je. Uh, ja, sowieso houden harde gedaan. contact. Uh, hè? Is goed. Dus dat komt wel is goed. goed. Uh, ja, de dame, Lee, ja. dank je. Ja, graag gedaan. Hier voor uh, alle goede. de goede talks. <laughs> <laughs> en je ja, aanvulling. Ja, en uh, Mike, man, bedankt weer. Ja. Ja, als er, ja. Uh, Nogmaals dank. Ja. Graag gedaan. Ja. Jongens, uh, dank voor jullie service, dus zelf, De ja. hoofdletter S. Ja. En uh, tot later. Yes. Ja, tot de volgende maand. Danny, ook bedankt voor, dag. En en voor het geluid. En zorg, goed voor het is moederdag vandaag. Hè? Ja, ja. Dankjewel! <laughs> <laughs> doei! Doei doei! Doei Hoi, ja, <laughs> ja, en uh, dit was Rhythm Culture!